Oké, daar doen we nog een keer over. Dit is uh, serieuze shit op live, op radio, op um. Er wordt hier uh, vanmiddag een uh, boek gepresenteerd op feestelijke wijze... Ik geloof alleen dat er maar één kanaal is, of dat ligt misschien een met telefoon, dus dat zullen we wel zien. Uh, we gaan even, even rondlopen. Ja, ik dus ik weet hè, hoe, dat, hoe dat werkt, Koos. Nee, nee. Nee, nee. Ik, heb, heb je een ijsje? Oh nee, sorry, een boekje? Ja, één u heeft net een boek gekocht voor zijn live op radio op Oké. Okay. Uh, mag ik even meekijken? Heb je al ja. erin gebladerd? Nou, heel even. Ik zag het wel heel leuk. Heel mooie plaatjes. Ja. En het ruikt, het, het ruikt naar het schip. Het is gedrukt. Het is gedrukt met Volgens mij de, wat er uit de biels van het schip komt. Oh, Armenië. Ja joh. Moet je raken. Wauw. Echt druk in. Zelfgemaakte <laughs> druk in. Wauw. Dat past wel uh, bij auto's, no? Maar weet jij meer van de druk Want, wat, uh, het drukproces dan? wat? heel bijzonder. Uh, We hebben ze het papier ook nog gemaakt van de... Ja, wie weet zou dat ook. Dat zou best kunnen natuurlijk. Ja. Ja, ja inderdaad. Behoud, dat kan ook papier worden. Ja, inderdaad. <hijen> Ja, het is mooie plaatjes in de hoek. Ja, kijk, zo was het vroeger ja. inderdaad. Grote festijnen van, uh, van de, van de, de, van van de Hazarinde. Ja, we hebben er ook een keer in gezeten. Oh. Toen... Uh, Wie is wij? En, nou, mijn vrouw die net als zwanger was. Ja. En ik en ja. een geleende hond. Oh, een geleende hond. En toen was het was midden in de winter. Toen hadden we de hele dag geschatst. ja en toen ging August de kachel aandoen. Ah. Dat lukte niet. Oh. De olie die stroomde onder de vloer door en die vatte vlammen. En toen was het bijna het einde van de Azarplein. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar dat heeft de Azar volgens mij wel heel veel meegemaakt. Dat heb je overleefd. Dat bijna einde. Dat, uh, ja, ja, dat, dat uh, pa past uh, er wel bij. Inderdaad. Ja, ja, dat dus, uh, maar, zal ik nooit vergeten. Waar, waar lag de Azarplein? Nou, daar lag het Azarplein, wat dan oh, niet ja, de Azarplein ja, ja, ja, heette. Ja, dat waren mooie tijden daar. Ja. Oh, toen heb je dus op het eiland geschaatsen? Ja. Ja, ja. uh, je, uh, je, je kon inderdaad aan deze kant uh, bij de haven volgens mij toen ook schaatsen. We hebben wel een paar keer meegemaakt, ja. dat je ja. hier zo rond de schepen kon. kwamen ja. van het einde van de wereld vandaan. Dan, dan, dan, dan, een kwam van het einde van de wereld. Ja, en toen, dan, dan, <laughs> ja fantastisch. Ja, nog een jaar halen. Nou, ja, ja. ja, ja, dat zal niet snel meer gebeuren. hij ja. ja. ja, is ver weg. He. Waar ligt ja. hij nou? Uh, in in Zuid-Amerika, volgens mij zijn ze oh, op weg naar Ecuador. Oh, ja. Waar ze nu precies zijn. Okay. Ja, de laatste keer hebben ze nog gezien. De vorige keer met Seoul. Toen lagen ze in Noord. Ja, ja bij de NSM. Uh, ja, ja. Was dat met Seoul? Ja, dat was met sale, hoor. Ik kan me geen Seoul herinneren, maar ik ben daar toen wel uh, geweest. Aan voorstellingen ja, uh, of zo. Misschien ze hebben ze er wel langer gelegen, misschien ook ja. met Seoul. Ja. En toen uh, heb ik ook een voorstelling daar nog gezien. Cool. Ja. Ja, de moeite waard. Ja. Nou, hey, uh, veel, dankjewel. Veel ja, plezier met je boek. Wil je je naam zeggen? Of? Sorry? Wil je je naam zeggen? Of? Ah, jawel. Ik ben Henk. Henk. Ja. Ik ben, uh, en ik woon op de Vertrouwen. Op de Vertrouwen? Oh, dat is een schip. Uh, ja, een schip hier aan de andere kant van ja. het uh, eiland. Oké. Okay. Mooi. Dankjewel. Zo, nou, we gaan even... Uh, uh, nee Nee, ik ben ook nieuw hier uh, Ja, we gaan even het programma doornemen. Uh, dat is er allemaal. Oh, ja, oh dankjewel. Ik ga even wat niet meer uh, Michel, mocht je me horen, uh, zou je eventueel uh, het, het kanaal waar wel geluid is? Uh, allebei de kanalen willen zitten. Ik kom allebei de kanalen live te krijgen. Uh, goed, het programma. Uh, dat begint met Het Heden, om half drie, bij de Leonaden Daar zal een satellietverbinding live met Leonid ja. Vlaashof zijn. In de vissershaven van Esmeralda, 80 het noordelijk van de Evenaar. Uh, en daarna komt de Guys from Azar. Dat zijn de matrozen, een videoclip van Azar door het Palma -kana. Uh, daarna komen we nog een keer de Matrozen. Uh, live Lied, gespeeld en gezongen door Alec Kopiet en Job Hayes van de Amsterdam Presma Band. Ja. Hey. Daarna om drie uur het verleden. Dat uh, is een uh, informatie-fragment. Uh, dat heet de... de kunstenaars van de Perestroika. Dat uh, is een documentaire door Marcia Novica. Daarna komt uh, Sorokin, een extra's... Russisch vrouw. Daarna Azare, roman van Maxim Kantor. Informatie en een fragment van het hit Azare, door vertaalsters Pauli, Michelson en Lena Henning. En daarna een vierde toekomst. Ik, ik weet niet wat zei u? Nee, oké. Okay, ik was even nee, aan het dacht... voorlezen. Ja, ik was even het aan het vertellen We zijn live op Radio Wat zegt u? zijn live op Radio Oké, oké. Aan het vertellen hoe het was? Wat, uh, wat, wat bedoel je daarmee? Uh, nee, het was het ik was de, de, de, de, de tijden van het programma aan het memoriseren. Ah, okay. Ja. ja nee, want hoe het was, dat weet ik niet, want het komt allemaal nog. Ja. Maar we zijn benieuwd. We beginnen met het heden. Ja, nou. ja, dus er, er is maar één heden en dat is voortdurend. Het ja. is nu al voorbij. Nou, maar er is een nieuwe. Het gaat hard ja, vandaag. Het gaat maar door. Ja, Dankjewel. We gaan even naar uh, Kato. We gaan even. Het uh... is hier erg druk, maar er is vast nog wel plek. We zijn live op radio op De hele middag. We zijn live op radio overal. De hele middag overal. We filmen overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. We zijn overal. het heet. MUZIEK Het zal goed passen bij August. Voor August. Ja. Het beste en mooiste matroosje aan boord, dat was toch wel die kleine brave Theodor. Zijn moeder zei Helder, ga liever niet weg, maar varen ging hij toch die brave Theodor. Als de storm aan de touwen rukt, dan roept hij niets dan hee, oh hee. Heeft geen heimwee, want zijn thuis is in de gouden zee. Ahoy, Wie hij voer de zeeën de aarde rond, de kleine maar grote brave Theo door. Maar toen is zijn schip op de klip, gestrand hij zuid met die kleine brave Theo door. zuiden kruisen, en de Pols, riepen hem nog na. ahoy, ahoy. jongens ging hij mee, want zijn thuis, dat is nu de gouden Zee. En in zijn arm, hij is de beste vriend van kleine Theodor. De zee is zijn lief, de zee houdt hem vast, die kleine, lieve zee, maar Theodor. Als de storm aan het oude rut, dan roept hij iets van hé, hey, oh nee. Jongens, nee, want zij thuis is in Liefdes, beste luisteraars. Mooi. Dus het was Theodor. Tussen, Theodor ja. van Pippi uh, Het is Het lijkt het programma te gaan beginnen. Dus, uh, het is ja, druk. Oh, ja, Ja, druk. Bezig. We zijn live op Radio Pottenkoe. Wat zeg je? We zijn live op Radio Pottenkoe. Daar wordt hier nogal wat afgefilmd. Ik tel al vijf camera's. Is niet waar, uh, waar, waar bent u voor aan het filmen? Voor Oost Online zijn wij. Oost Online. Yes. <laughs> en dat is? Ja, Het is een platform voor Oost, Amsterdam Oost. Oh. Een, een, ja, Nieuws en events. Oké, okay. waar, waar Dit, kunnen we dat vinden dan? Op oostonline.nl Oost, Oost Met of zonder streepje? Ja. Uh, st een streepje tussen ja. Met een streepje. Oh, ja. nog een camera. Zo, nou, gaat goed. Nou, hartstikke goed. En is het uh, live? of uh, Nee hoor, dit wordt uh, gemonteerd en dan is het van... Uh, pak een beetje, over een paar dagen klaar. is het te zien Oké, is niet live. Hartstikke goed. Nou, dus lieve uh, luisteraars, op post online. Succes. U, uh, over een paar dagen. En de reepen, dus... Even hier kijken. Meer camera's. Ja, ja. Hallo. Oh, hé. Oh, hey. Ik uh, tel uh, wel vijf, zes camera's hier. Uh, ja, uh, met, uh, waar ja. ben jij voor aan het... Uh, we zijn live op Radio Pakkenpoel trouwens. Ik uh, heb tegenwoordig ja. gezindheid op Salto. De Amsterdamse oh. Inlichtingendienst. Oh, je hebt gezindheid uh, op Salto. Ja, op oh, okay. vrijdag en zondag. Vrijdag en zondag, Goed. 10 uur s avonds en 11 ja. uur s avonds. En natuurlijk okay. on-demand, uh, zodra de eerste uitzending is geweest kan je altijd de server ja. inklikken ja, wanneer ja, je wil. Ja, ja, ja. Op saldo.nl uh, Salto.nl, uh, uh, Salto. en mijn ja. programma heet de Amsterdamse Inlichtingendienst. Amsterdamse Inlichtingendienst, hartstikke <laughs> mooi. Uh, Voor al uw dus, informatie. Uh, dus jij bent uh, nu een reportage? Uh, ik uh, heb uh, al vaker uh, dus bent, uh, aan Aansar gefilmd, uh, uh, uh, al jaren uh, geleden, okay. 20 jaar geleden ja. al. Oké. Okay. En ik vind het heel erg interessant, dus we willen ook ja. een, uh, een soort uh, uh, kunstproject doen in de NDSM dat mensen in een digitaal boek uh, het hele verhaal kunnen volgen oh, okay. Ten alle tijden, dus als een oh, soort expositie. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay. ja. het verhaal van Azar nu? Ja. Waar, ze nu ja, oh, ja, dat waar is ze nu precies eigenlijk? Ze liggen voor de haven van Ecuador. Oh wel. Ik geloof dat ze problemen probleem hebben om uh, aan te leggen. Oh. Maar ja, dat zal wel wat geld te maken ja. hebben. <laughs> Zuid-Amerika, dat moet je ja, betalen. Ja, ja, ja. Dus. ja, dat was in Suriname wel anders. Wel. Ik, dat heb ja. ik niet helemaal gevolgd. Ik okay. heb wel gezien Anderbares, dat ze daar een voorstelling uh, hadden. Maar ja. Waarom waren ze daar, met. Ja, ik was daar Ik was daar op, op Google Earth aan het zoeken naar de Azhar. Ja. Je hebt zo'n scheepskaart. De, ja. de, de, oh, ja. Daar is het schip wel bekend, maar de navigatie staat kennelijk niet aan. Want oh. al ligt die ergens bij Afrika. En dat is dus niet zo. Ze zijn door, ze zijn door het Panama-kanaal gegaan ja. en nu liggen ze voor Ecuador. Ja. Ja. En als die terug gaat straks, dan zullen ze de grote oversteek gaan maken. Denk ik. Ja, de maar de dat gaan we vanmiddag horen. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Succes. Uh, dus op uh, salco.nl kunnen we dat ja. uh, terugzien. Ja. En, en Amsterdamse je... inlichtingendienst. In vanaf vrijdag. Ja. Vanaf hoe? Ja. Oh. Ja. Ja, ja, een zondag zijn. Ja, mijn eerste uitzending is altijd uh, vrijdag en dat is een herhaling oh, okay. op zondag. Ah, maar goed, vanaf vrijdag 10 uur staat die ook online en dan kan je altijd ja. kijken. Ja. Oké. Okay. Ja. Amsterdamse inlichtingendienst. In ja. .nl. En Amsterdamse energieën sporten. Nou, ja, kijk dan. Dank je wel. Oké. Okay. Succes. Uh, Ja, ik, ik ik hoor ik hoor wel lief ja. Je hoort bij? Ik hoor bij Liek, daar heb je net het meest aan praten. Oh, Leek is, uh, van Oost Online. Van Oost Online, oké. Ah, ja, okay. ja. Dus ik ben gewoon zijn twee tweede camera, camera aan. Vooral. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Zij zit uh, contraat uh, te filmen. Dus lekker contraat te filmen. Ja, ik pak de, de close-ups en uh, ik beweeg een beetje. Ja. En hij doet vanaf statief uh, over ons. Oké, okay. ja. nou, hartstikke. Nou, succes. En jij bent van? Uh, radio Pattenpoel. We zijn uh, live vanmiddag op de radio. Oh, wat leuk. Ja. Dus dit is nu ook echt live. Ja hoor. Geweldig. Groetjes aan alle luisteraars. Het is hier hartstikke leuk. Jullie missen wat. Ja, jullie missen zeker wat. Want je hebt alleen maar het geluid. En er is nog veel meer. Nou, succes. Oh, ben jij van deze kamer? Ja. Hallo, we zijn live op Radio Goppoel. Oh, leuk. Uh, ja. Waar ben jij voor het filmen? Pasalto. Oh. Ja, over. ik werk samen met Ewout, hij is daar. Ah, en hij heeft okay. een programma over schrijvers in Amsterdam. Okay. En ze uh, dus heeft August geïnterviewd van de week oh, okay. bij Salta. Ja. En dit is, uh, ja, dit is een soort uh, vervolg daarop. Oh, hartstikke. Ja. Nou, nee, dus, uh, je bent toch al Tweede Salto dan vandaag. Want, uh, Olivier is ook van de uh, Salto, die uh, oh, is leuk. van de Amsterdamse Dat dus ja. oh. <laughs> uh, Klinkt vrijdag, ook wel goed. Zondag, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus uh, die gaat Amsterdam van? ook nog inlichten. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, super, hoe maar meer publiciteit hoe beter. Uh, azar nou nee, dit is voor het eerst. Het is een programma over verschillende schrijvers, dus, ja. die op dat moment dan uh, een boek uit hebben of iets ja. te melden hebben. En, ja. dan, uh, en hoe heet dat programma? Het programma heet Schrijvers in Amsterdam. Okay. Ja, als je er meer over dat, wil weten, dan moet je het eigenlijk aan Ewoud vragen, want hij is de baas. Ja. En ik ben alleen ja, maar de camera, cameravrouw. U, de baas is bij zo. Nou ja, het is dat gewoon is zijn echt programma. Echt. En hij heeft mij gevraagd om de tweede ja. camera te bedienen. Ja. Ja. Ja. Dus ik weet volgens mij ze nog niet duidelijk wanneer het op zal uh, okay, af. Ja. En, maar, en, en op wat voor da dagen en tijden is uh, dat programma? is verschillend. Oh. Vraag dat anders even aan Ewa. Okay. Dat, uh, even kan hij, Ewa. En hij kan het je ook laten Ewa. weten misschien. Ja. Huh? Dan gaan we even naar, naar Ewa. Ja. Dank je Bent. Ja, hoi. hoi. We zijn live op Radio Patapoel. Wat zeg je? We zijn live op Radio Patapoel. Oh. Um, vertel want je, je bent van uh, Salto, van een programma dat heet Schrijvers. Dat een... Schrijvers in Amsterdam, collega, ja, collega. ja, ja, ja. ja. ja. Oké, okay. uh, Schrijvers in Amsterdam. En dat is uh, een wekelijks programma, Zo is het... Nee, het is nu nog onregelmatig, maar ik wil het 14 maken. Er okay. zijn er natuurlijk ontzettend veel schrijvers in Amsterdam. Ja. En ik begin weer te schrijven die ik goed ken. Ja. Maar het is, uh, ik moet, ik moet uh, het vak nog leren. En ik moet zelf, nu zelfs even de camera aanzetten. Ja, want gaat Met, uh, we, we, we, we proberen hier dus een, <lacht> een, een film van te maken. Ja. Enig idee wanneer dat uh, uitgezonden wordt? Um, nou, het duurt er wel een week om te monteren, denk okay. ik. Ja. Want uh, ik, ik wilde denk ik nog stukjes... ...van hun eigen producties tussen zetten. Ja. Dus ik denk uh, dat het uh, misschien het eind van de week op zal toch is. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. En uh, succes. Dankjewel. ik ben live op Radio Patrokou. Je meent het? Ja. Jezus. Nee, Radio Patrokou. Ja. Serieuze shit. Zo. Nou. Ja. Global reach. Ja. ja. Precies. Zo is dat. Nou, ja, maar uh, als je wat luistert, dat weet je me nooit natuurlijk. Nee, dat weet ik niet. Oh. Nee, geen idee. Uh, nou, het begint later lopen. Ja, ja, ja Dus uh, er zit plaatsen een beetje op, behalve achter palen en uh, ja, de zijkant waar je niks van ziet. Hoe kom jij hier terecht dan? Ja, ik ben natuurlijk wel op die feestjes geweest. bij uh, Ja, op de NDSM? Voornamelijk uh, op de NDSM. Ze hebben hier, hier, hier vlakbij natuurlijk ook gelegen. Ja. Heel, uh, lang ook, hè, wat, ik. He? Heel lang geloof ik ook. Ja inderdaad, maar in die tijd had ik het nog niet op. De pas. Ik ben één of twee keer terecht gekomen. Ja. Maar ja, toen ze weer, uh, toe een toe een toe ze weer naar de Asat gaan, dat was tegenover waar, waar, ik, waar ik woon in uh, dus Oké, okay, uh, op, op de ene is het een nee, een, nee. een nee, Nee, aan de andere kant, in de Spandamme. Oh, ja. oh, daar woon je? Ja, dus ik hoefde alleen maar een pontje over. En toen hebben ze daar echt twee jaar lang, elke vrijdag. Koele dat was een uh, coole feestjes gehad. Ja, ja, ja, ja. dat is een mooie, mooie, mooie bij. Met de wodka jus half om half, hè? Ivo, Ja, en uh, wat uh, verwacht jij van vanmiddag? Dat wordt wel ja, leuk, denk ik. Ja, ik ben al bij ook al twee andere presentaties geweest. Oh ja, want er waren natuurlijk deze week nog meer lezen. Uh, ja, zeker. En hoe, hoe was dat? Wat je ja, ik echt leuk. Ik bedoel, dat, dat boek is ook zo geweldig geschreven. Ja. We hebben niet alles ja. gelezen natuurlijk. Maar we ja. hebben de plaatjes hier. veel mensen kijken eerst naar de plaatjes. Maar die ja. tekst is ook echt met, ja. met gepaste leutigheid. Ja, ja, ja. ja, ja. Hij, echt, hij was dus geen schrijver, maar hij heeft het wel voor elkaar. Hoor. Ja. Ja. Echt goed ja, geschreven. Ik dus, oh, heel grappig dat hij hier is. Dat is wel uh, echt een uh, rare, rare toestand natuurlijk. Ja. Ja, zomaar even maar vanuit en lang... Ecuador hierheen. Uh... Ja, maar ik denk toch een hele goede zet. Ja. Want wat ik bedoel, over dat internetfondsenwerven, werven, dat proberen ze natuurlijk ook hè. Ja. Maar het, het is toch een beetje. Je moet gewoon hier komen. Ja. En dan is het ook echt van fuck ja. Ja, ja. Hij staat al, dus ze schoen tussen liggen ze daar wel in Ecuador. Ja, ze hebben al wel wat een en ander. Uh... Ja, ze, het is geen hypothese meer. Het is geen ja. hypothese meer. Nee. Is, ja. Uh, ja, en ik heb gisteren al even gevraagd, van, nou, uh, wat is nou de grootste golf die de Azad heeft uh, bedwongen? Uh, en? Nou, daar gaf hij niet echt een heel duidelijk antwoord op. Oh, nee. Dus misschien wil hij het daar uh, wel eigenlijk niet over hebben. Want ja, straks bij de Pacific zijn ze nog hoger natuurlijk. Ja, dat wordt ook we wel een spannende oversteeg natuurlijk. Ja, maar uh, ze doen er vijf weken over. Vijf, vijf eken, weken vaart uit. Om de, om de Stille Oceaan over te komen. Sorry, u nou, en, ja, nee. uh, dat wel en, en zeg maar van uh, de week zat ik. Ocean Cleanup die, die volg ik ook hè. Ja. Ja, en die hadden dus dat hun schip was in een ghostnet terecht was gekomen. In een? Ghostnet. Ghostnetten. Net? Ghost dat, ghost uh, dat zijn visnetten. Oh. Die achtergebleven zijn. Dat is een heel groot onderdeel van het plastic probleem. Oh, want want daar, uh, daar... Walvissen en zo, die raken erin niet ja, uh, verstrikt. Dat ze gewoon. Dat zijn enorme netten dan. Dat zijn uh, vaak enorme netten. Maar als je daar dus met je schip naarheen vervies... Waar, ja. Dan vreet je schroef erin. Ja. En krak uh, ja. ja. en uh, exit. Ja. <laughs> Goodbye schroef. En dan lig je te dobberen. Dan lig je dan te dobberen. En dan trekt de wind aan. Ja, ja, ja, en dan ja, ja, ja. heb je dus geen motor meer nee. om... om Kop in die golf te sturen. Ja. Nou, uh, ja, dat was een mooie performance. Uit. Zie je dat? Die, die, die, die foto. Dat was NDSM was oh, dat. Oh, okay. ja, er Ook met zijn net. <laughs> oh. Maar het gaat beginnen, dus ja. we gaan even meeluisteren. Dankjewel. Check it. August uh, staat op het podium. Ook even kijken waar. Het... Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Het is mij genoegen om hier die boekpresentatie van August and the Ship of Fools af te trappen. Uh, ik ben heel erg blij dat August uh, mij heeft uitgenodigd om die uh, belangrijke functie in te vullen, want we uh, zijn een soort of en als hij begon met de, met de boot, dan begon ik met een trein. En daar heb ik dan ook ontmoet op een uitbeugingscursus. En met de trein heb je gewoon de mogelijkheid dat je altijd een beetje fysieke ruimte aankoppelt. Maar met de boot moet je gewoon de headspace, zeg maar, uitbreiden. En uh, ik denk dat August heeft uh, echt een fantastisch uh, werk gedaan de afgelopen jaar. Hij heeft uh, een zo grote kop gekregen, hij weet uh, precies wat er uh, vandaag allemaal op het programma staat. Ja, heb ik we het nog op groot uh, programma. Oké, okay, dan <lacht> hebben wij hier... <lacht> <lacht> <lacht> dan dan <lacht> hebben wij hier ook nog uh, cameramensen, um, ook uh, die met de salto. Die kunnen ze maken vooruit en achteruit. En uh, zij wilden gewoon aantonen dan als iemand niet wordt worden gefilmd of zo, dan moet je jullie dat aangeven. Even een handje voorhouden of zoiets. Ik weet niet hoe ja. We ja. dat opgezet is. Dus, um, august, programma. Oké. Okay. We barsten los. We beginnen met het heden. We gaan zo zien, een paar minuten, een rechtstreekse satellietverbinding met het schip aan boord in Esperalda, 80 zeemijden ten noorden nog steeds van de evenaar. Dat duurt ongeveer 4-5 minuten. Daarna hebben we een liedje, een, een videoclip gemaakt van de doortocht to door het Panama-kanaal op de muziek van uh, Alec Kopiet en, de, en, de, en Joop van de, van de Glesmar. Dat laten we eerst zien, dat wordt zeg maar de muziek, die melodie, wordt de melodie van de uh, pacifistische uh, overgang, zeg maar, de overgang van de pacifistische zee, met de Stille Zuidzee. En die heeft, wordt begeleid bij uh, ieder videoclipje wat daar gemaakt wordt, begrijpt ja. is Dit video kunt u laten zien, daarna zingt Alex onder begeleiding van de saxofoon van jongen, dit liedje zelf. Schrijver die het boek geschreven heeft, dat heet Azart. Het boek is, uh, zeg maar, het schip, dat in het boek voorkomt, heet ook Azart. De schipper heet August. He, hij is ook een soort, zoals je noemt, een soort vlaggenstok. He, maar uh, iedere, ik ben het niet, iedere vergelijking met de werkelijkheid, de rust op toeval. Dus op dat boek wel zien. Vervolgens gaan we door naar de toekomst. Dan begint de boekpresentatie. Die duurt slechts 24 minuten. Het verleden gaat, het ook. Alle geheimen worden onthuld. Maar die gaat over de toekomst, wat de toekomst is: een reis over de stille Zuidzee. Goed, we beginnen nu dus bij wat er is op dit moment: Leonid in Esmeralda's. Leonid, waar ben je? Dat is het ook niet. We maken Dat ze een reusachtig ontbijt op onder het zonnescherm laten zien. De gemiddelde temperatuur is 28 graden. klein boordje die langs die brengen ons vis. De eerste drie dagen wogen we niet van dek af vanwege de zogenaamde illegale binnenkomst. En toen hebben we zeg maar die visserslui alles laten halen. telefoonkaart, brood, uh, bier, rum en andere noodzakelijke dingen. <lacht> Dit is live, dames en heren. Daar vaart een bordje Een van de vissers die zich daar zee begeeft <lacht> om <Ook> te vissen. <lacht> het is het uh, enige zwarte stadje uit het land wat uh, voornamelijk bestaat uit de uh, Indianen en de uh, soort mix. <lacht> en onze zwarte regisseur, zeg maar onze maroon regisseur Taraberto, die komt hier volgende maand om een nieuwe theatervoorstelling te maken voordat we vertrekken op 1 april uh, over de Oceaan. Onze vertrekdatum is gepland op 1 april. Goed, dit is de lucht. De lucht van Esmeralda. Oh, dat zijn de fregatvogels. De we waren enorm blij dat ze dus, zeg maar, ons schip uitzochten in de ochtend en in de avond komen ze alleen. Totdat we dus hebben ongescheten werden. Ze zeggen, ze moesten die lijn weghalen, maar we kunnen het weer rustig we ontbijten. Ze zeggen dan in het land, als een vogelschijp, dat brengt geld. Dus ik dacht, nou laat maar even zitten. Misschien ja. komt dat nog goed. Nou, zit het nog niet alles Ja, zegt hij maar. Ja, maar moet je ja. horen, je moest die lijn tussen die ma mast en weghalen, dan kan je het eerst normaal ontbijten. Waarom heb ik het niet gedaan? Ja, kijk. kijk, nou, wat hij... hij is slecht. Vokkel, ga vliepen, verkellen de wereld en met op onder jouw volk, kijk. Oh ja, oh, hij krijgt bericht. Te gek, Leeuw dit. <lacht> Te gek. We krijgen bericht van de Tijfond. Goed zo. En waarom zijn die wolken daar? Dat hoort helemaal niet. Schandaal. Eindelijk in de droog is het nog wolken. Nou goed, u begrijpt vissen en vogels. Dat is onze bijboot. Dat was een Franse televisieteam. dat is Absurd. Er is een programma waar je in de water moet springen als je de vraag niet kan. Je krijgt wel 2000 dollar voor, daar hebben we dat ding van gekocht. En dit is kleine kerk. Wat zegt u? Kleine kerk. is niet hij is algeverfd met vogels. Aha, vergat vogelpoep. Ja, dat is de strategie van ja, ja, de, de workshop. Ja. Ja. Nou, ja, aan boord? Er zijn er maar twee hoor. Ja. Ja. Tegenwoordig is de voertuig aan het boord weer Russisch. Want Hij heeft een matroos wat opgetoken. Die komt uit Riebits, van de Wolka. Dus zeg maar, het is een soort. Uh, de huwelijk tussen de Wolga, dat is de grootste rivier van Rusland, en de Krijg. Dat is de grootste rivier van, de, van Europa. Ik ben die keer geboren, er komt ook een schip naar beneden, vanaf Basel. Lonja, als je toch verder nieuws hebt, dan gaan we door met het programma. Ja. Ja? Ja, die hoeft komt niet zien. Ja, ja, ja, ja. Laat die tuin zien, verdomme. Kijk, ja, dat die fietsen. Dat is een stadsfiets. Al Ja, nu... eindelijk. De tuin. Kijk, we zijn al vier klimaten, micro-klimaten overleefd. De kou van Holland, de regen van Baskeland, de Middelste Zee, de regen van Semina, maar nou in de droogte van de Ecuador. Tai, tai. Oké. Leonid? Ik ga even een laatste keer eens Oké. toch eventjes een panorama'tje. Dat laat je die videoclip van je zien. Moretti? Maar nou goed, u ziet in de idee dorpje, Dat zijn de visserswinkeltjes, Vrolijke mensen. <lacht> Ze zeggen wel dat het is best criminele gat van heel de Ecuador. Maar daar zijn we niet bang voor. Oké, kijk, oh, dat is een nieuwe bijna van de zo. Je praat in je ogen, helemaal uh, Wij praten niet over weer. we, maar praten altijd alleen over Wat gaan we eten vandaag? Oké, dank u Ik hoop dat je komt met geld terug. Ja, ja, ja, ja, pak geen zorgen. <laughs> huh? Ja, ja, stop. Goed, we laten nu het videoclipje zien wat u een beeld geeft van het leven van de Azad. Het idee van dit videoclipje is van de uh, een Bergstelletje aan boord geweest, de Frans-Italiaanse jongere en die hebben uiteindelijk de film gemaakt. De doortocht door het kanaal. Daarheen. Ja, daarheen Komt I wish I could Ik start met de competitie van de klasse live. Wat jullie net hoorden is 20 jaar geleden opgenomen en het paard ook al 20 jaar over de hele wereld. Als ik niet begreep heb ik. Ik heb je dat jullie ook uh, 30 jaar geleden ja, in een zak begonnen zijn. Ja, dat is een andere pen. Ik ga het niet meer. Ja, hij wel. Ja, ik ook. Ja, ik ja. Ik Thank yeah. Als de да is het niet zo lekker. Niet als we jarenlang alleen al zijn. Als we is Zit <laughs> er Ik heb een groep van mezelf gekocht. Ik heb Ik van Ik Ik een groep van mezelf gekocht. Ik heb een groep van een eh je dat Instagram van is Cultureel uitbureau Moskou, toen het uitbureau begon te zeuren, de advocaten. En die artiesten kwamen hier en het verhaal wordt verteld in de documentaire van Ascha. Die laat ik nu zien. Als je gaat doorgaat, kondig die documentaire. Nou, eigenlijk gaat het over Nederlandse uitstekkingen naar Rusland. Maar goed, is het wel iets veel? Die in die tijd naar uh, oost gingen. En een uh, aantal Russische die mochten uh, door uh, muzikanten en artiesten die in naar Nederland komen En het duurde maar vijf jaar. En de Russische kunstenaars logeerden hetzelfde van hier in het gemeentepakhuis. Had hij hier wat zin. Heel zacht. Toen We leefden als andere Amsterdammers. Daarna gingen we naar West-Berlijn. We hadden wat eerder aan die we wilden. We waren vrij. We voelden ons deel van het Amsterdamse leven, we niet in de gaten dat we zo anders waren. Ik ademde deze lucht van vrijheid nog steeds in. Uitleggen. Dan denk ik aan de tijd toen ik 24 was. Toen ik het is een mooie Toen ik een uitnodiging ontving op het Jacht van August, was ik niet verbaasd. We dat jaar van extravagante uitingen. Talenten die zich onbemind voelden door de Sovjetmacht macht werden in het Westen uitgenodigd. Zo van, jij bent precies degene die we zoeken. De rijken riepen ons naar de vrije wereld van tentoonstellingen, paleizen en jachten. Ik was jong, kende de wereld aan de andere kant van de Moskouse ringweg niet... ...waar men begon met schilderingen in Europa te exposeren. Plotseling stroomden de uitnodigingen binnen. Hier een tentoonstelling in Hamburg, daar een Parijse grafin... ...die graag kennis wilde maken en of je aan de biennale van Venetië wilde meedoen. Daartussen had een uitnodiging op een jacht in de haven van Amsterdam niets bijzonders... Maxi Kölke, die wil de boek geschreven over Azaard, daar wordt ik nu over gepraat, maar eerst komen de Russische meisjes. Nee, komt er. ik ga maar eerst wat over het boek vertellen. Oké. Wat we daar ja. Ook Want het voordeel is, bij mij doet het geluid het wel. <laughs> <laughs> Kijk, de film net eindigde met een stukje, de film van Marse, dus met een stukje uit het boek Azaad. De plaatjes die jullie zagen komen uit het boek. Ik, heb, uh, ik sta op programma als vertaalste. Ik heb mijn twijfelhoofdstuk vertaald. De rest heeft Lena Hemmick al vertaald. Ik haal geen tijd meer. Uh, dit, dit, ik heb even een schema gemaakt waar het boek precies over gaat. Uh, het is een, uh, zoals goed uh, maar ook zegt, een fictieve roman. En uh, zoals zeker al gezegd is, iedere overeenkomst met bestaande personen of situaties berust volledig op toe, toepassing. Uh, we hebben dus De Azaagd. Daar komt een Russisch kunstenaar naartoe, eind jaren tachtig, die denkt, ik ben in het Westen uitgenodigd, ik kom op een cruise schip naartoe. Nou, wat gebeurde die man die belandt op de Azard? Nou, Hij komt met vrouw en kind, Die zit om alles een hoedje schrikken, het, het, het dek is nauwelijks begaanbaar, uh, nou ja, je kunt wel wat bijvoorbeeld. Azard je heeft die kunstenaar, je hebt, ik wou zo doen, maar dat klopt niet, je hebt de schipper, hè? kapitein August. Uh, met zijn idealen. En die wil eigenlijk een soort gemeenschap of gezin stichten op die Azard. Uh, dat gezelschap wat zich verzamelt op de Azard, behalve die Russische kunstenaar, dat zijn mensen uit diverse uh, streken in uh, Europa. Er is een combiner-verkopende uh, Italiaan. Er co zijn combiners in Kazachstan. Uh, er zijn Duitse vissers. Uh, er is een dikke nationalistische Servische dichter enzovoorts. Dat is dus het gezelschap waarmee kapitein August een gemeenschap wil oprichten. Uh, maar uh, hè, waar het allemaal niet toe, waar geld niet belangrijk is. Een corrupte samenleving wil die ontvluchten, maar hij heeft die samenleving al zich op zijn schip. Uh, dus je krijgt een, een vrij polderiek verhaal met een serieuze ondertoon. Er zijn allerlei discussies over Europa en over de cultuur enzovoorts. En het eindigt allemaal in een schitterende apotheose op de volle zee. Ik lees een heel klein stukje voor uit hoofdstuk 2. Uh, namelijk een kleine beschrijving van uh, de kapitein die dus op het schip zit, dat toevallig Hazard heet, in geval, august. En dan sla ik een heel stuk over. Oops. En dan komt er nog een stukje over het schip. Dus hoofdstuk 2. August. Hij was lang en smal als de Amsterdamse huizen. Daarbij deed hij denken aan een vlaggenstok, mager als hij was. En helemaal bovenop, aan het einde van die stok, waaide de linten van zijn matrozenbed. Zijn gezicht herinnerde me alleen aan profiel. Het aanvas leek geheel te ontbreken. Een enorme benige neus, dunne lippen en een gigantische, wilskrachtige kin. Zijn ogen lagen heel diep. Zijn scherpe jukbeender en oogkassen staken uit en dikke rossige wenkbrauwen belemmerden August het zicht op de wereld. Zijn ogen keken als het ware vanuit een grot, waarvan de ingang begroeid was met struiken. Zijn huid was heel wit, bijna blauw, bijna doorzichtig en bezaaid met spoeten. Uh, dat is dus, dan komt August dus binnen vooral nog in zijn huis waar deze jonge kunstenaar zit te wachten met zijn vrouw en zijn zoontje. Hij vertelt wat over de Azart. Het schip is afgeschreven, legt de oude sluit. Uit de vaart genomen. Verouderd, vindt men. Hij is afgekeurd door de scheepsautoriteiten. Er zit ergens een lek, de naden zijn gaan kieren en zijn slechts gelast. Hij moet opnieuw gelast worden. Maar hij blijft wel drijven, hoef ik. Op dat schip zou ik immers zes weken gaan varen. We zijn zeker, het lek is boven de waterlijn. Als er geen golven zijn, redt hij het wel tot Amerika. Zodra we naden gelast zijn, gaan we op wereldreis. We een klein, klein stukje over en dan vertelt oude Ten eerste moet de motor weer lopen, die ligt plat. Ik zoek een monteur die het voor weinig wil doen. Al mijn geld zit in die boot. Er moeten wel wat onderdelen gekocht worden natuurlijk, maar we gaan eerst uh, de roest weghalen. De tandwielen kunt je zelf doen en het de dek leggen, de mast erop zetten, dat lukt wel in een week. Hoezo het dek leggen? Mijn echtgenote was een geduldige vrouw. Haar ouders hadden het niet rijk gehad. Maar zeg nu zelf: een dek op een schip is toch het minste dat je kunt verlaten van een cruise. Het oh. dek is verrot. Nou ja, dat wil zeggen niet overal. Er zijn er platen over. Je kunt over lopen, stelde ouders gerust. Maar kijk uit waar je in je voeten zet. er zijn weer gaten. Ga we niet zinken, vroeg mijn vrouw. We liggen toch afgemeerd aan de werp. Zolang we de touwen niet kappen, blijven we waar we zijn. Wanneer is het boot afgeschreven? 70 jaar geleden. Sorry, sorry, ik moet altijd bij de Ja, ik ik Ook als we live zingen tot het verleden. Ja, het was even een bittere pil. Ja. Het is natuurlijk ook wel deels de waarheid. Ja. Daar. De microfoon moet uit. Die hebben oh, niet nodig. Microfoon uit. Microfoon uit, ja. Saroki. Uh, nou eigenlijk zijn wij ook begonnen op het azart um, uh, en ja, toen waren wij nog eksters want sarokhi betekent eksters in het Russisch. maar inmiddels zijn wij geëvalueerd tot nachtengalen, vinden ja. wij vanzelf ja. Uh, ja. en wij zingen allemaal ellendige lieren over de liefde en uh, we hebben ook liederen over de zee maar om de een of andere reden zingen wij die vandaag niet dus gaan we gaan ja. liefde over alles wat je maar kan bedenken ja, ik wil zeker wel. Wina, er is water in het spel. Zat die aan? Het, ja. Zat deze nog aan? Mag die ja, uit? Is er iemand van? Is die uit? Want dit de kan zelf geluid maken. Dat is de breedste reliance in Noord-Rusland. Dus het eerste liedje gaat over een rivier. Dat dan weer wel. Ja. Chayka vloog, op na de sterren, een liedje Russisch, Мы с конём по полю идём, только мы с конём по полю идём. Только мы с конем по полю идем. только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. Ik ben Uh En ik kwam naar de, naar de centrale station om ons op te halen en bij die kisten kwamen tegen. Want hij was in matros bed met russische uh, linten en ook in russische schulel van matrozen. en totaal niet russische uitdraining maar russisch sprekende man hij pakte ons Meteen geshuwd naar het circus en om 12 uur s'nachts wij moesten zingen op het eh, festival Zwarte Nachten. Dus bedankt, August. Dat heet de dat hoort. Er staat er ook in de ja, ja, Dat hoort. Dat Dat Dat hoort. Dat Dat Als Niks gebeurt in 30 jaar. Lonie bij een voorzien? Ik ga nu zo meteen de, de lege houden dat is dat uh, bijna de einde. Daarna gaan we zes oude zeekaarten veilen. Uh, uh, als decoratie nu, want we hebben geen nautische uh, waarde meer. Maar er staan wel streepjes en uurtjes en dagjes in waarin we dus de bepaalde afstand tussen een eiland hier en een eiland daar overbruchten. Er is dus ook een kaart bij waarmee. Uh, het, uh, Waarop staat genoteerd dat we de Atlantische Oceaan oversteken. Je kunt die vanaf 5 uh, euro kopen. Uh, kijken wie er het beste geschikt voor is. En die is als een soort uh, historisch document ...en een mooie uh, nautische uh, decoratie aan de buur te bevestigen. Uh, ja. Uh, het verhaal. Oh, voor die lezing. Uh, ja, voor de veiling, na ja, de lezing, uh, komt, uh, komt Betsy. Betsy is een tragische vrouw van de wallen. Uh, oh. dus. Volg je nog een beetje? Je kunt nog een beetje volgen, of niet? Nee, nee, nee nou wordt het gaaf. Dus, eh. Het begint een beetje naar verward te raken voor jou, dat snap ik. Het komt zo terug. He? gezongen hoor. Het begon. Sorry Allemaal <laughs> ja. 600 jaar geleden. Het is trouwens nog ouder. Okay, okay. maar de eerste nou, nou, nou, nou. literaire verschijning van de Ship of Fools. 600 jaar geleden. Een preek, een boek. En dat heette Het eten met Gilde van de Blauwe Schuit. En dat begint zo. En de alle gezellen van Wilde Manieren ontbieden wij met groet en de salut te komen in de Blauwe skut, En in het Gilde van de Blauwe skut. Welkom, gezellen. Als u het boek koopt, krijgt u. Het lidmaatschap van de blauwe schuif. Een klop. En als u de lezing uitzit... dan verlaat u de zaak... als ingewijde... in de zotheid. dat zijn weer de laatste woorden van Erasmus. De lof... der zonheid. Goed, wij zijn begonnen... in... in als chippegool... in 1494... Naar aanleiding van het 500 jaar bestaan van het boek Das Narenschief Ad Naragonia. Dat betekent wel de zotte schuit op weg naar Naragonia. Daarin worden in 111 hoofdstukken 111 ondeugden beschreven. Waarvan velen van ons er velen van hebben. Daarentegen in het 112e hoofdstuk wordt de wijze mens beschreven. En die komt ongeveer hierop neer. De wijze heeft niks van een mysticus of een beschouwer. Hij leeft in het midden van de wereld, met een praktische, eh, praktische geest en een gezonde realiteitszin. Hij is vrij van hartstochten en emoties, houdt het hoofd koel en doet alleen maar wat mogelijk is. En ook nog eens nuttig. Hij is waks van excessen. En zoekt overal de juiste maat. Hij is niet al te egoïstisch. En niet al te veel betrokken bij het lot van de anderen. Hij is niet gerig. Niet verkristen. Niet al te vrolijk. Niet al te serieus. Niet al te kritisch. En niet al te tolerant. Hij heeft een hekel aan luiheid, maar ook een hekel aan te hard werken. Hij is een goede vriend, een goede echtgenoot, gezinshoofd en of zakenpartner, die zijn administratie altijd keurig op orde heeft. Hij is altijd in regel met zijn geweten en met de maatschappij. Hij werkt voor het algemeen belang en de maatschappij beloont hem met de achting waar hij dan weer heel blij mee is Wel nu. In de beschrijving van deze wijze kan ik me eigenlijk helemaal vinden. Want om een zotte schuif dertig jaar te kunnen runnen, kan je eigenlijk geen zot zijn. Maar deze beschrijving is eigenlijk loflied op de middelmatigheid. De levensstijl van de zot is een totaal andere. Dat is zijn onstabiele, gevaarlijke en kwetsbare bestaan. En ik ben bang dat dit een betere afspiegeling van de werkelijkheid is. Wel nu. U volgt beter de wijsheid van een goede zeeman die niet zonder een gezonde dosis opportunisme kan. Vaar. Een soort levensles. De Nederlandse schipperstaal illustreert dit op buitengewoon expliciete wijze. Want om je doel te bereiken moet je laveren. Dat betekent zo hoog mogelijk tegen de wind opzeilen en dat in een permanente zigzagbeweging. Dat heet zoiets als je eigen weg zoeken te midden van de moeilijkheden. En één enkele... ...van deze uiterst verstandige... Uh, ...manoeuvres... ...van Naveren, heet... gaan. Dat is eigenlijk zoiets als... ...van richting veranderen voordat je... ...tegen het object... ...aanpotst. En dat kan weer gerust vertaald worden met... ...akkoord gaan... ...je bezwaren uiteindelijk opgeven. Dat is dan een hele kunst. Maar... Er zijn nog veel wijzere nautische manoeuvres die het hele probleem oplost. Dat is om zeilen, <lacht> om nog maar niet te spreken van met alle winden meewaaien. <lacht> en dat is precies in ons geval: de winden van Noord-Europa naar Australië. Het woord schipperen beschrijft het toppunt van de levenskunst. Onder ons gezegd, geheim, dit woord leert mij veel meer dan mijn klein vaarbewijs ooit geleerd heeft. Voor dat klein vaarbewijs kan je op de disketten van de ANDP 400 vragen uit het hoofd leren en vervolgens meteen vergeten. Op nu nog moet ik haastig in de papieren kijken als ik een boei tegenkom, Moet je nou, was dat nou een rood links pakbord of een rood stuurbord? En zelfs, het schijnt dat in het andere eind van het continent waar we nu zijn, aan het eind van de wereld, dat is dat opgedraaid Dat kan <lacht> ik. Met het woord schipperen krijgt u een zeemans levensles waarmee u allen ingewijden gerust de zeven zeeën kunt bewaren. Schipperen is in beginsel een schipbestuur. Dat wil zeggen, goed zeemanschap vertoon. Dat betekent eigenlijk naar de omstandigheden handelen. Dat impliceert vaak onderhandelen, geven en nemen, compromissen sluiten, conflicten vermijden, marchanderen. Dat betekent ook Aarzelen, heen en weer geslingerd worden. Maar al te vaak impliceert dat aanmodderen en knuwen. Soms ruikt het naar geen beginselen hebben. Het nodigt zeker uit om de regels te omzeilen indien nodig. Het suggereert ook tot tastbare resultaten komen, dingen regelen. Maar het is hij heeft ook altijd... een oogje... in hetzelfde halen. Er is... een passende omschrijving... van het woord... schipperen uit de 18e eeuw. En die luidt... al dus. Ik schijn altoos te wijken... toe te geven... maar bewaar mijn grond... en geef nooit toe. Het beginsel is begint zal vast te blijven en niet van de koers af te wijken. En de koers is een loflied op gezondheid naar de andere kant van de wereld. En dat duurt al 30 jaar. En daarvan worden in het boek vele geheimen onthuld. Maar ook na het lezen van het boek blijft het een raadsel en een scheepje nog überhaupt in de vaart is. Het blijft ook een reis vol verrassingen. Want, welke vragen worden zo opgesteld? De vraag die het meest gesteld wordt is, hoe kom je hier Echt waar. Je staat op de kade voor je boot en de mensen vragen, hoe kom je hier? <lacht> Ze kunnen met oprechte verbazing niet voorstellen dat het schipje inderdaad vaart. <lacht> Daar heb ik één antwoord op. Per helikopter. <lacht> <lacht> het is namelijk zo dat alleen de Amerikanen en de Russen een helikopter hebben die het schip kunnen optillen. Maar je moet er twee van hebben. Dus, omdat ik niet kan kiezen, was ik op een nieuwe toon. Een goede tweede vraag is, die ook soms door journalisten gevraagd wordt, en zelfs of niet door journalisten gisteren van Parole, is van, wat is nou het allerinteressantste dat je ooit hebt meegemaakt? Ik heb zo geschreven. Dit is alsof je flinke klap tegen je kamers krijgt en met een geplink vol tanden staat. En ook daarom ben ik het boek begonnen. Een andere populaire vraag is, hoe betaal je dat allemaal? Daar heb ik een hoofdstuk aan gewijd, dat heet The Secrets of the Tramp Trade. En zoals jullie weten is een tramp een vrachtschip uit de Vrije Vaart, Eentje, dus die losse lading aan, neemt waar die die maar kan krijgen. Ik begin wel een hoofdstuk dat ik het antwoord schuldig ben. Een andere heel uh, ziedige vraag is natuurlijk. Hoe kom je op het idee? Dan ben je in een Portugees kuststadje, en je slentert tussen een goedkoop personnetje en je terrasje, en je wordt voor een miserabele vijf gulders voor een brokje harsjes bedrogen, en je voelt je wandelende betaalautomaat, en je denkt: wat doe ik hier? Je wilt dan een platform voor een reëel contact met de mensen. En dan ben je een poos later in een zuid indiase kuststadje en zie je een kerkje precies als de Amsterdamse Oosterkerk. En rondom de begraafplaats zie je grafsterker met oude namen als Elisabeth, Elisabeth, dat was het nichtje dat net geboren was. of uh, uh, of de naam van de Haringlogger die je daarna zou kopen. Als je aan het draait, zie ziet, nog steeds Elisabeth. Je wilt naar die koloniale bestuimingen terugkeren met een Amsterdam schip. Maar dit keer voor een reëel contact met de mensen. Niet spelen, niet stelen of kelen, maar delen en spelen. En dan zie je in Amsterdam Noord een wrakkig schip met de romantische geur van de beste jaren van Captain Hook. Dit schip zou later opgeknapt worden en dienen als koninklijk jacht in Amsterdam toen koning Willem koning werd. Het Azarplein was die dag aangewezen als een van de plekken waar je tegen de kroning mocht protesteren. Maar het koninklijk jacht in de haven maakte 800 meter voor het Azarplein rechtsomkeer. Om geen getuige te zijn van de totale onverschilligheid die op het plein heerste. Andere vraag, waarom doe ik het eigenlijk? Mijn zwager, een vette accountant, zei mij een keer, ja vertel mij niet dat je grootste idealen hebt, je doet het lekker voor je plezier. En natuurlijk ga je dit niet ontkennen. Je wilt reizen, mensen en cultuur ontmoeten theater maken, beelden creëren. Je wilt eigenlijk onderzoeken hoe van niks iets moois te maken en hoe ver je ermee kan gaan. Je hoopt daarmee mensen te kunnen inspireren. Je wordt, zonder dat je het eigenlijk echt beeld of kunt, een schipper, een schouwspeler, een schrijver. Je staat helemaal perplex dat het scheepje nog gewoon vaart. Je bent de koe die voortdurend een haas moet vangen. Als professor dokter Hemmerklei terecht in zijn voorwoord opmerkt. En de allergrootste luxe is nog dat je dat hele winterritueel van twaalf kledingstukken kunt vermijden. En gewoon een rokje aandoen en uh, in de zon zit. Maar helaas, het paradijs bestaat niet. De nachtberry bleek waar. Denk je eindelijk in de tropen te zijn en dan zit je nog... Met je laptop onder de palmboom. Andere vraag: Waarom doen anderen eigenlijk mee? Deze vraag is nauw verbonden met: Wat heb je nodig om het vol te houden? Hieraan is ook een heel hoofdstuk gewijd. Leest u het boek. Andere vraag: Wie gaan er in feite mee? We zijn nu met z'n drieën: Twee Russen en ik. Te wij. we openen zo meteen een rolselkantoor om je aan te monsteren... ...en anders voeren we je de beste Hollandse tradities wel dronk. Vraag, waar gaat de reis heen? Nou, we zijn daar helemaal niet in geïnteresseerd om naar Australië te gaan. Ondermiedig gesproken, en niet helemaal naar waarheid... Dat is een heel klein racistisch en seksistisch landje. We gaan naar het Australische continent voor de apotheose van de duizendjarige geschiedenis van de Fools. Maar daarna, de koers is een klein eiland. We zetten met hoog water en met een flinke bries in de kont de schuit met volle kracht op een strandje en openen daar een chirurgito. Een strandnetje. Ja. Ik wil u nog de laatste vraag proberen te beantwoorden. Waar gaat het eigenlijk om? <lacht> <lacht> Dit project is natuurlijk een Amsterdams project. Een eerbetoon aan haar maritieme tradities en aan haar geest van vrijheid en verzet... en we hopen deze tradities door te kunnen geven. Al staan die behoorlijk onder druk in het hedendaagse Brit Amsterdam. En ook die zogenaamde meer maritieme tradities hebben een dikke zwarte rauwrat... die het schip op haar bestemmingen probeert te genezen. Not to steal but to heal. Het is ook de Europese, humanistische traditie van gelijkheid tussen de mensen en gelijkheid tussen de volkeren die het schip voortdrijft en die de enige voorwaarde is van een harmonisch voortbestaan van de mensheid. De koning is een zon. De man en vrouw. Homo ludens. De spinnende mens. De wereld op zijn kop. De aboriginal stamoudsten van het Southern Northern Territory in Australië, die onder meer de Uluru berg beheren, hebben het schip uitgenodigd voor een symbolisch bezoek van het schip aan de heilige berg. Daar zou het dienen als platform voor een corroboree, een origineel festival gemaakt door aboriginals en betrokken Australië om een tegengeluid te laten horen van de officiële vering van de 250-jarige ontdekking van het Australische continent door James Cook in 2020. Deze zogenaamde ontdekking heeft een cultuur vernietigd die 50.000 jaar lang het continent op duurzame wijze beheerst, beheerd, beheerd heeft. En daar hebben ze het niet over. De Schiphol zelf is een uitbundig lenteritueel dat stamt uit de diepste, in het bier instincten van de Europese beschaving. Dat werd in de geschiedenis de zotste kar uit de carnavalsparade. Een zuidschuit, altijd het schiphol geweest, dat het symbool werd van de mensheid op drift. De maatschappij die de koers kwijt is. En dit brengt ons naar de curberry in Australië. We dachten in onze onschuld nog te komen om de verloren stammen van de aboriginals als symbolische medereizigers in het universele Ship of Fools uit te nodigen. Maar de recente bushbranden hebben ondertussen laten zien ...dat het hoog tijd is om de hele mensheid aan boord uit te noorden. En dan tenslotte, The Ship of Fools is eeuwenlang een inspiratiebron geweest voor kunstenaars... ...dat het puntig wordt afgebeeld in sculpturen, installaties, de boeken, boekkrachten, science-fiction, films, cartoons, liederen deze iconografische traditie van de Schipholz werd ingezet door de houtsnede van Albert Duren zie je het boek en de vijf composities die Jeroen Bos aan dit thema gewijd heeft deze iconografie werd onlangs verrijkt door de schilderwerken van Maxim Kantor, de schilder die het boek binnenkort gaat verschijnen ons nageschip pro probeert haar eigen bijdrage te leveren ...aan deze bonte beeldenrij... ...middels een boek... ...maar ook middels de talloze pictures... ...die de reis zelf produceert. We zetten straks de machine eraan. aan. De reis zelf is een kunstwerk... ...en wel een gezamtkunstwerk, ...wat is alleen mogelijk... ...en mogelijk geweest... ...dankzij de bijdrage... ...van de ontelbare... ...gezellen van de blauwe schuit... ...waaronder velen van u en daarvoor de allergrootste dank, past. Bedankt. <coughs> oh nee! <coughs> Ketie? Ja! Ketie! Welk! van de bal. Ja, kom, kom, kom, kom. Ik heb een biertje in de hand, Pet. Hallo! Hallo! Hallo! Dag, lieve schat van. Oh! Oh, je bent ziek! Jij kent mij nog, hè? Niet jij wie ik ben. Ik ben A. Zacht. Pardon, pardon. Professor Dr. A. Zacht. Ja, pardon. En ik ben de hoedpsychologe van Azart. Sorry, papa, ik weet het niet. Ja, inderdaad. Zeg, staat het geluid aan? Heren, ben ik duidelijk genoeg? Ja, ik sta Dat komt zo niet Oké. Uh, ja, dames en heren. Mm -hmm. En ik ben tevens de ex van meneer August. Dus... Oh. Ja, ja. Uh, we het ja. <laughs> ja. Alvijen, Het is echt nodig om een boord, buurt, boord en tevens buurtpsychologen te hebben. Maar boord Vanwege alle interessante Ja. ja. En alle gekheid op een stokje. Meneer August. Ik heb grote bewondering voor u. Dank u. Want u bent de enige man die ik ooit gekend heb. Die zijn achter zijn dromen aan. Oftewel, hij droomt achter zijn zeven. Het feit dat u op een oud warrel over die enorme oceanen durft te varen. dat geeft toch de ware voc die weer. Over de oceanen de Nederlandse cultuur uit te dragen. Nederlandse klompen. En u hebt geweest van het Alzaar. tot Suriname naar Mariko. Notensmeerder. Motor, motor, motor. Motorsmeerders. Dus iedereen die zich geroepen voelt zich te melden bij meneer Augustus, dus die kan zich melden. Ja. En ja. last but not least. Ik woon hier bij. Mevrouw. Uh, misschien heeft hij wel een vijf. Dit zijn wat kaarten die origineel gebruikt zijn door ons. De uren, dagen en, uh, en de bestemming staat erop. Dit is bijvoorbeeld Silicië. Op de reis van een reis van Bari, de stad van Sint Nicolaas, tot hier. Waarschijnlijk verder toe. Uh, dus dit, dit stukje reis heeft het Azard ook gemaakt. Van Sicilië naar Kreta. Hier kan hij nog optekenen waar al die uh, mafiosi zitten. Dus gaat uh, uw gang. Iemand voor 5 euro? Voor 5 euro wordt vijf, die gevaald nu. Ik hoor het, hoor het graag. 5, 5, eenmaal allemaal. 5 euro's, 6, zes, 6 zes euro's, zes euro's. We hebben nog 7 he? euro's, ergens. 7 euro's voor die fantastische. Um, 8 euro's, 8 euro's die meneer hier met de bril. Oké, okay. okay. eenmaal allemaal. Ja. Nee, nee, nee, 9 nee, euro's. We gaan per 50, gaan dat stellen. 10 euro, 10, 15, eenmaal allemaal. 15, 20, 20, 20, eenmaal allemaal. 20, 1, 2, verkocht! Ja! Ja! Dank ja, van hoor. Dat is een reis die we gemaakt hebben van de van Amsterdam tot dit punt. We hebben vrij reis in gemaakt. Hier worden allemaal opgelicht. De kleine hartjes en stuur. Hier eindigt deze hoek. Hoe duurder? We weten dat we deze reis van ...en hebben. We daar wachten een paar dagen om naar de horloge te gaan. Dus deze reis is gemaakt in de zomer van 2005. Dan beginnen wij met 10 euro's. Nee, gewoon 5. Ja. 10. 15. 20. 1 handelwolf, 25. 30. 30, 35. 30, allemaal. 35. klein absent toen ik daar was zeg maar we waren daar naar aanleiding van de 400 jaar betrekkingen tussen de staat de politie der Nederlanden en de politie van Brabant dus de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Brabant ja dat klopt van de Siepen wordt ook nog klein absent gedaan de eerste die tegenkwam was de, de Marokkaanse meneer medewerker die bij hier bij de uh, 7000 bij af en toch van de dag ja, ja, dit is. Ja, ja, 5, ja, ja. deze reis, al Barcelona, vijf, vijf, vijf, vijf, niemand vijf, vijf, vijf, oké, vijf, en met allemaal, vijf, behand. tien, tien, en met allemaal, tien, tien, tien, tien, tien, tien. 10, 1 allemaal! Zag ja, ik was tien. Ja, 10, 10, 10. Ja, 10, 10, Ja, nee, nee, luid en duidelijk We hebben nog een stuk of 4, hè? Dus kijk helemaal Deze reis. Ja. Oh ja, je nee, kan dit, dit is nog een, een aantekening van mijn kapitein. Dat was dus in 1996 gingen we naar Israël. En toen vroegen we ook langs zeg maar uh, Finkeland zo. Dan uh, hier tegen. Ah. Itaka. Itaka staat er ook op, op, op dit site. En de kapitein schreef op deze kaart. Eerst zwemmen. Dan werken. Daarna zwemmen. Dan werken. En zuiden. De aantekening van de kapitein. Vijf! Vijf en allemaal? Kapitein Steentje. Tien! Vijftien! Vijftien, vijftien, voor een muur. No. Eeuwige herinnering aan de zaak. Historisch document. 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, steentje kapitein, 25, Eenmaal 20, vijfentwintig. 20, 20, 20, 20, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, wat dit, merk hebben we nou verkocht? Nee, ze hebben allemaal weggegeven. Hey, nee, hoe is wel al Ja, ja alle. Alle. Ja, hij zal maar moeten. Nou ja, jij moeten. Oh shit, ja. Ja, ja, sorry. Ja, Kijk, dit is een hele mooie kaart. Met deze kaart zijn we naar het land is oceaan overgestoken. Normaal is dit hier, heb ik, we hadden geen kaart. Dus iedere, iedere, iedere dag is 2 centimeter. Dit is de laatste kaart die we hebben. Het land is oceaan. De laatste reis die we gemaakt hebben voordat we in de Pacific kwamen. Vijf. 5 10 15 15 20 25 en dan eenmaal 25 de laatste kaarten laatste rij 25 verkocht voorijl We hebben een fantastische fuck the heaven and fantastical. Oh my the third piece. Sole the sun is from mm the sky, and the sun is from the E l'alba che piange, e l'alba che piange, l'alba che piange, col raggio dorato, col raggio d'orato, in gemma, in gemma ogni stelo, in gemma ogni stelo, in gemma, in gemma ogni stelo. La strida cello di pigne nel prato, dipinge pigne nel prato, dipinge nel prato, dipinge nel prato. O il raggio dorato.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 gesigneerd werden, heb ik gaan zo uh, straks als het tent dicht gaat, hier in de katakombes van het gebouw is nog een andere geheime ruimte om nog een uh, mosseltje te, te veroveren straks als het tent dicht gaat uh, ja direct images en neem het ervan bedankt allemaal en blijf op de hoogte ja, en op sociale media kunt u ons blijven volgen. Laat ik e-mail achter. Bedankt. Please. <laughs> uh, yeah, we, we are live on uh, Radio. Cet el ha sido camerino que le ha gustado mucho las actuaciones. How come you uh, were singing here? What's, uh, uh, well, I'm part of a collective that we we, we are a Snow Apple. We are musicians from Mexico from uh -huh. and from the uh, Netherlands. And Laurin, the band leader, yeah. has close contact with August. Um, uh -huh. Since many years ago. In fact, we, we have performed before with uh, the Shipper Pools, okay. uh, with the Snow Apple, a couple of times, uh, uh, eight years before. Or? Here in Amsterdam, in uh, NSDM? NSDM? Yeah. NDSM. In NDSM, <laughs> in, in uh, we performed there with the Snow Apple. And uh, I've met uh, part of the crew of the Shipper Pools. And I think the project is fantastic, it's unique yeah. in, in its own, uh, in this. Uh, World that needs that really needs this kind of manifestations, yeah. this kind of crew, this kind of um, yeah. this yeah, inspiration. Yeah, yeah, of course, and this kind very of inspiration. Yeah. yeah, because they, I, I found it very inspirational. I think um, it's it's a fantastic work that they are doing. And that's why I'm really happy always when I can to say he hello to August and all so the crew and now. to perform and to participate. Yeah, because I think it's very inspirational and it's very, very great, fantastic project. Yeah, yeah it is. Yeah. <laughs> yeah, it's fantastic. And, and so were you. It was uh, really amazing standing on the bar. And just, uh, <laughs> nice. Thank you. And where can we find information about Snowball? Yeah. The, uh, yeah. You can uh, reach us. In www.snowapple.nl, Snow Apple. Snow Apple. And Also in the Facebook, we are like Snow Apple. In Instagram, we are like snowapple Snow Apple Music. Okay. So there you can find us, reach us read about the music, here uh, listen to the music, and you can write us. Be uh, we always answer. So yeah. yeah. Welcome. Yeah. And are there any performances in the near future? Yeah, we are going to be uh, in March 4, 5, 6, 7, 8 in the Rodebuskop here ah, in Amsterdam. Rodebiscop. We are going to host uh, a, a, a week a week of uh, many interesting things, uh, performances, and also workshops. And, um, so, yeah, please, um, we hope that everybody can join us in the Rodebuskop from the 4 up to the 8 uh, all the day we are going to have workshops and we are going to have presentations presentation for different artists. Great. Right. Yes. Yeah. Thank you. So, iedereen naar de rode bioscoop, 4 to 8. 4 to 8. 4 to 8 maart. Yeah, it calls um, the Rouge, uh, Rouge uh, Jardin. It's the uh, Rouge, uh, Rouge Jardin. That's the name of the, the week that we are going to, to, to, to do. Uh, like a red uh, the red garden like the red garden so yeah uh, please yeah so yeah please uh, come uh, it's going to be very nice and yeah definitely okay. thank, thank you, you very much thank you uh, uh, moro osito von ropy from mexico city to the whole world thank you thank uh, you Ja, ik heel chic in Heel Wil je pinnen? Ja, ik wil, ja, wil Oké, ja, dan moet je ik bij mij zijn. Dat goed, met cash of met. Ja. ja. En, ehm. Um... Oké, okay, zoek ik even uit, ja. Uh, ik heb nog klein klein kleintje een je kunt er bij August, en hier achter zit, even laten we tikken. Oh nee, dat mag nog niet. Ja, dat mag wel, hoor. Dit gaat zich ook verwijzen. Oké, ga ik de PIN-machine okay. programmeren? Ehm, 6500. 6500. Oh nee, wacht even. Je kunt hem gewoon overheen halen, denk ik. En dan even je... Uh, laten okay. we als het nodig is, denk ik. Oké, dankjewel. Egbert vijfenvijftig. Hey, vijfenvijftig. Uh, is er iemand die uh, we zijn live ja. op uh, Radio Potterpool, serieus uh, shit. is er iemand die iets kan vertellen over het boek, over wilde uh, woorden, iets over een uh, bijzondere productiewijze, iets met het hout van de azaar ofzo. nee, dat weet ik niet zo. Oh. nee, dan moet je weer zijn. oké. wat had je voor? wat had je voor? nou, iets over ik wou dat daar de wielen van de Azara dat dat in een papier meegemaakt was. Nee, dat heb ik zelf niet eens gehoord. Nee, nee ja, ik vond het heel raar gebeurd. Oh, een speldje. Uh, Oké, okay. ja, dankjewel. Ik heb er alleen maar het boek eraan. Oh, ik oh, ben hey. er wel, ja. ja, we zijn uh, live op uh, Radio Plattenpool, Serieuze shit. Ja, ja leuk ja. dat je er ook bent. Ja, jeetje heb man. Heb je genoten van het programma? Ik heb, uh, ja, ik vind het helemaal fantastisch. Uh, ja, hè? Ook in Ship of Fools. Daar ja. wordt ook een ja. beetje. We ja. hebben ja. altijd heel veel samengewerkt en uh, opgetreden daar. August in onze show opgetreden. Dus, ja, ja. Dus een, uh, ja, jullie zijn wel een mooi moment. Moment. vrienden. Ja, ja, dacht ik wel. Ja. In ieder geval uh, bondgenoten. Ja. Ja. Is, ja, ja, mooi. Ja, ja. Ja. En, al, en nog gefeliciteerd. Ik was bijna op mijn verjaardag gekomen. Oh! In de stal, maar dat is ja. toch mislukt. Nou ja, oké. Okay. Er komen nog wel een was het paar een jaartjes feest? bij. Het was onverwacht mooi. Ja. Ja, je verwacht eigenlijk niks op je 76, e je denkt eigenlijk. 76. Ja. Al mijn vriendjes, vriendjes zitten in het bejaardenhuis, dacht ik. Maar nah, dit maakt toch nog uh, aardig wat aan op uh, okay. rolato's en trukken. Uh, <laughs> Ja, geweldig. Maar dit was uh, een mooie middag. He. Tot, heel mooi, uh, heel mooi. Ja. Bijzondere dingen gezien. Uh. Ja, ja, ja, ja. Het is natuurlijk een ongelooflijk initiatief, dit. Uh, ja, Ship ja. ja. Zoiets voorkomen anders dan 5G-netwerken en zelfbesturende auto's. Nou, dus dat dus is natuurlijk wel de magie dat, uh, dat, dat August opeens hier is. Ik vind ja. het echt zo, ja. Uh, zo mof. Ja. Ja. ja, ja. Weet je, want het schip dat ligt daar maar en ik waardoor en opeens uh, bloep. Ligt hij in Ecuador? Ja, ik dacht oh, okay. dat ze voor de, okay. voor de haven van Ecuador lagen. oké. Okay. dat ze okay. daar nog niet uh, naar binnen mochten, omdat ze illegaal nou ja. binnengekomen waren. Oh, die manier. Oké, oh, ja. oké. Okay, okay. Dat stukje heb ik even gemist. Oh. Dus ze moeten alleen op de Stille Oceano. Ze zijn ja. al door het Panama-kanaal ja. heen. Ja, ja, ja. ja. Wow. Maar ik geloof dat ze nu bij, de, bij Ecuador liggen en dan gaan ze nog de, de eilanden doen, of zo, ik weet niet ja, precies het welke. een of zo, dat ligt daar geloof ik dit oh, okay. van paaseiland ligt er ook, oh. in die buurt. Ja. Dat zou altijd zijn. Ongelooflijk, ja. ja. ja. Uh, en heb jij nog uh, spannende dingen op het programma staan binnenkort? Ja. Uh, nou, we zijn nu een beetje aan uh, begonnen aan Vurige Tongen. Hè. Het, uh, het festival Vuurige oh, ja. Tongen, ja. 31 mei en 1 juni, Pinksteren. Ja. En uh, verder, uh, nee, niet oh, echt morgen, grote een... Ja, morgen. Het wordt in Ruigoerd met uh, ons onderwerp Hartje Winter, en ze uh, worden op onze benken bediend, want het gaat flink stormen en regenen. We ja. vonden het al ja. een beetje lullig weer van Hartje Winter, maar nu komt het toch ja, wel. Ja, het want wordt uh, uh, toch enige programmeur warmte. programmeur heeft ons toch uh, de help in de hand toegestoten. Ja. Maar het uh, is eigenlijk een soort open podium, waar iedereen ja. wordt uitgenodigd om vijf minuten zijn of haar visie ja. om Hartje Winter te geven. Ja. Een snelballendans of een pantomime of een gedicht of een verhaaltje. Dus we ja. zijn er nog specifieke dichters uitgenodigd voor morgen? We hebben eigenlijk niemand uitgenodigd, okay. is, uh, maar er, wel, er hebben zich wel twintig mensen gemeld okay. die komen. Dus we zitten ja. minstens twee uur uh, ja. uh, te luisteren naar ja. allerlei... En dat ja. begint morgen om rond een om uur of vier? vier. Uur. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, uh, we gaan proberen erbij te zijn, ik nou, dat het wordt keer eerder ja, ja, leuk. Het was erg leuk. En het dus wordt ook ja. bijzonder, want ja, 20 mensen 5 minuten, en dat is natuurlijk best wel uh, ja. dat is best wel bijzonder. We hebben ja. altijd maar meestal maar 4 of 5 dichters en muzikanten, maar nu hebben we het open. Ja. Ja. En dat wordt die stormachtige dag, ja. Kiara ritselt rond de kerk en ja, ik zie er ja. wel maar uit. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus welkom jongens en meisjes. Ja, een stormachtig woord. Ja. je winter. Ja. wordt morgen om 4 uur. Gratis ja. en voor niks. Ja, mooi. Ja. Nou Hans, dankjewel. Dankjewel Hans. En, uh... en uh, wat fijn dat jullie allemaal bestaan, mensen die dit horen. Want het wordt uh, soms wel, denk ik, wel eens een beetje van tjonge jonge jongen zijn er nog wel genoeg dwazen? Ja, precies. Maar, nou, wij zijn er nog en uh, hopelijk zijn we nog dwaas genoeg. Hè? Dat denk ik wel. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is een hele rij. Er staat de sinjeer van. Toen is dat vermoeding. Oké, dan ga ik even in de boek halen. Live op Radio Patapool, hey. serieuze shit. Wat zeg je? Het zijn live op Radio Patapool, uh, serieuze shit. Serieuze shit. Wauw. Ja, ja. Nou. Uh, wat leuk? Hoe kom jij hier terecht? waarom ben jij hier? Ik ga even een boek kopen. Oh, sorry. Ja, ja, ik, ja zit, die, ik, ik zit. Ik zie helemaal zie te Ik heb elf jaar meegevaren. Elf jaar meegevaren. Ja. ja. Uh, in, in welke tijd was dat ongeveer? Van 92 tot 2003. Wow. Dat alweer lang Welke plekken waren dat dan ongeveer waar je um, bent? Drie keer de Middellandse Zee rond, twee keer naar Rusland op en neer. Oh. Naar Ierland, IJsland, naar alle landen. Tussen. Oh. Ja. Mooi zeg. En, uh, nou, dan heb je wel het een en ander meegemaakt, denk ik. Uh. Ja, dat denk ik ook. Ik ja. hey, ken jou toch? Ja. ja. ja wat leuk om je te zien, joh. Ja. Hey. ja, maar we zijn live op de radio. Wat Wil je je naam zeggen op de radio? Uh, Gabriel. Gabriel. Ja. Ja. Nou. Uh, en. Uh, nou, vertel eens een avontuur dan. Dat ja, is een nou, beetje ja, een moeilijke ja, vraag misschien. Maar uh, ja, het eerste een beetje wat je mee. te binnen schiet. Nou, ik heb één keer bijna op de rug van een walvis gestaan. Ges dat op vond de rug? ik wel. Uh, gestaan, en ik was hoe, uh, altijd overtuigd dat als het schip ooit zou zinken, ja. dan uh, zouden de dolfijnen mij redden. En die kwamen altijd naar mij toe en uh, ja. speelde ik ja. trompet in de. In de in de, in de voorplicht van het schip. Ja. En dan kwamen we allemaal dofvereinen aan en die gingen allemaal met je spelen. We gingen allemaal ja, ja, ja. En dat kunstjes ja, ja. doen. Vrechtig. Vrechtig. Zo geweldig. Ja. Ja. Ja. Was jij niet die mij vertelde dat je uh, ooit een keer in je eentje achter het stuur stond en dat, dat het einde eigenlijk nabij was? Omdat het zo in stormde en er was niemand om je te helpen. En je, uh, kan dat zo, of niet? Ja. Zo'n soort verhaal? Ja, dat ik een keer toen gehoord. we naar IJsland gingen, toen was er okay. een huishoge golf, van ja. minstens 30 meter. En die kwam echt als een muur op ons af. Wow. En iedereen lag te slapen en uh, stond boven in mijn eentje. Ja. Een kaarsrecht ingevaren met een hoek van 90 graden. En ja, dat op dat de enige moment om, uh, ja. te overleven dan, he. Ja, ga je gewoon naar beneden en naar boven, naar beneden en ja. naar boven. En dan uh, ja. is het alsof er niks gebeurd is. En nou, iedereen oh, je sliep wel gewoon wat door. Water gemaakt hebben toch denk ik of niet? Nee, nou, nee, zelfs dat namelijk. Wow. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ja, Ongelooflijk. Ja, ja. ja. Hey, en uh, dit is ook wel heel bijzonder. Uh, vanmiddag uh, het was een uh, erg uh, mooi, leuk, interessant. Ja, leuk. Programma. Ja, ja, ja, ja en, uh, Leuk om iedereen weer te zien en zo. Ja, het ja, heel het is veel oude bekenden. Ook, en, uh, en, ja. Ja. ja, ja. Heel leuk. Wat ja. was je favoriet vanmiddag? Om maar zo'n een, open deur in te trappen, zo. je toch, uh, Nou, natuurlijk August zelf ja. en de, de Russische zangeressen ja, ja. En die opera zanger net op de bar, dat ja, ook geweldig. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja. heel ja. leuk. Ja. En ik heb niet alles gezien, want ik stond af en toe te roken buiten. Dus oh, ja. misschien heb ik ook nog iets geweldigs gemist, kan ook. Ja. Ja, ja, maar ja, dit ja, heb ja. je zo. Ja. ja, nou je het zegt, dat ja. begin <laughs> ik al ooit een te krijgen. Dat is al lang geleden. Uh, nou, oké, okay, dankjewel. Ja, uh, dankjewel. Nou, Hoe tot, heet jij ook uh, Hans. Hans, wat heb je toch een mooie baard. Dank je. Ben jij morgen bij het woord? Of niet? Op Ruifoord? Nee, ik moet morgen werken. Oké. Oh. Nou, we willen, we worden. Vertel even op de radio, donderdag in ja? Plantage Dock is een benefit party voor ja, uh, azar. de azard. Voor de Ja. Oké. Okay. En uh, je kan er eten. Uh, deze donderdag speciaal vanaf 6 uur geloof ik al ja. en er komen hele leuke optredens van onder andere Anna Montana en Robbie Baars en Anna er Montana. komt ook een band en dat is de huisband van het ADM, NDSM, ik weet niet meer hoe ze heten, okay. um, nou, er komt ook een hele leuke band en er komt ook een leuke DJ, Captain Spank. En, uh, ah, die, dus kom ja. allemaal naar plantaggedok op aanstaande donderdag. Ja, plantagedok, yes. 6 uur eten en om 8 uur begint het programma, geloof ik ja. Zo, ja. of zo. Zoiets ja. was ja, ja. Benefit voor de ASA. Kom allemaal, want ze hebben geld nodig. Ja, en Dus komen Heel ze goed. de stille in Ik En koop het mooie boek. Yes. Ja, ja, het mooie boekje. Ja. Ja. Die is daar natuurlijk ook weer te kopen. Ja. Het goed volgens mij met die boeken. Ze gaan als warme broodjes uh, over de toon. We waren het Einde van de Wereld afgelopen woensdag. Uh, ja. Oh ja, waren er waren nog meer en, uh, evenementen. Uh, ja. wat, wat, wat gebeurde er op het Einde van de Wereld? Dat was ook een uh, hele leuke speech van august. Oh, Weer okay. heel andere als hier. Oh, ja. En ik heb ja. ontzettend gelachen, die was echt ja. heel grappig. Ja. Ja. Ja. Nou, oké, okay, uh, dankjewel. Ja. En uh, nou, tot, uh, wat was Donderdag, hè? Donderdag. donderdag. Aanstaande donderdag. donderdag. 13 donderdag. februari. Implantage Dock, Plantage Docklaan, ja. Doc nummer. Wat ja. Het is uh, ja, vlak bij de ingang van, tegenover de ingang van artis moet je die straat in. Ja. en dan helemaal achterin ook, uh, aan de linkerhand. Ja, nou, op Plantage Dock weten onze luisteraars vast ja. wel te vinden. Ja. Nou, tot Wat, dan. Wel, welke radio is dit? Radio Patapoo. Oh leuk. Ja. Nou. Uh, ik hoop dat we nog steeds live zijn. Uh... Oké. Okay dat uh, zien? Dus je ja, is goed. dankjewel. Ja, dat het heel erg naar wat doen. Ja, Zo. Uh, dat ja, is een goede idee. En uh, Anniette? Ja, dat ja, kan. Steeds meer de bij zich Steeds meer Ah, mooi. We zijn uh, live op Radio Pottenpoes. Oké, okay, nou, fantastisch. Uh, nou, je had wel een uh, mooie rol vanmiddag toch? Uh, nou, uh, die rol vanmiddag was uh, gewoon uh, van mij weggelegd eigenlijk. Uh, als uh, niet-crewmember van. Uh, of nooit-crewmember van de Assad. Nee, nooit-crewmember geweest. Nee, nee, nooit geweest. Maar wel, wel zeg Nee, een gelijke uh, ideeën en. Uh, uh, doorzettingsvermogen als August. En, uh, als ja. August begon met de, met de, uh, de Assad-boot, begon ik met een uh, kunsttrein. Uh, dat is die, still, hey? Ja, dat kunstrein ja die trein, die, is dat die, trein op de NDSM? die nee die trein die is dan door Europa gereisd en oh. zo, heeft een soort gelijke ideeën en, uh, okay. en verlangens en uh, zoeken naar horizonten en uh, verruiming en zo uh, ja. geestelijke verruiming en no. uh, dus, uh, daar was ik dan mee bezig en uh, ik, heb het ook, uh, ik heb ook een beetje uitgelegd dat wij eigenlijk op hetzelfde moment een, een uitburgeringscursus deden. Ja, Dat was Ja, uh, da, daar, daarin konden wij elkaar kabel vinden, want uh, ja. uh, dit, ja. uh, Amsterdam was toen aan het veranderen. En, uh, en de, ja. de Europese bank moest hier komen en de i-boulevard en, ah, ja, ja, en de ja, ja. huizen moeten worden allemaal gesloopt daarom hadden wij zeg maar, zo'n beetje het idee uh, we moeten op de wereld in, En uh, een ja. beetje de boodschap van, uh, van de anarchie en de ja. vrijgeestigheid een beetje verspreiden. Ja, mooi. Ja. Ja. En uh, doe je dat nog steeds? Nee, nou, ik ben uh, er uh, aan het rijden. Nee, of, nee, de trein die was er uh, vijf jaar aan het rijden en uh, die was op uh, okay. 23 treinstations in Europa. En, uh, in ik welke heb, periode was dat? Dat was tussen 1995 uh, en 2000. En uh, uh, ik heb dan zes boeken gepubliceerd, of wij. Ik heb een stichting, de stichting die bestaat nog steeds: uh, Blind Painters Foundation. En, uh, Blind Painters, Blind Painters. Uh, Stichting Blinde Schilders, ja blindpainters.org en yep. je uh, kan het nog steeds opzoeken, daar is ook een film uh, te zien, um, 40 okay. minuten documenteren en uh, oh, okay. ik heb oh, uh, zes, uh, we hebben zes boeken gepubliceerd en uh, die kan je ook nog uh, verkrijgen als je wil en die zitten ook in stedelijk en overal en uh, nou nah, oh, okay. ik ben dus nu bezig met ecologie en uh, eigenlijk belangrijke uh, Zeg maar, thema's als ja. mobiliteit en uh, identiteit en zo. Dat is allemaal van de negentiger jaren. Uh, nu ja. zitten wij met heel erg andere problematieken. En ik ben, ja. uh, ik ben, uh, wij, wij als stichting, of ik persoonlijk, we zijn dus echt uh, bezig met, uh, met hedendaagse kunst. En uh, daar gaan wij ook hedendaagse, uh, zeg maar, um, um, uh, problemen of uh, um, aspecten die belangrijk zijn om. Um, ...om aandacht aan te schenken, um, um, aan het oppikken. Dus, um, ja. nee, maar nu doen wij het lokaal weer... ...met, ja. uh, met een project in Amsterdam. Dit ja. uh, voorjaar ben ik uh, bij totems aan het uh, verspreiden. In, uh, in uh, baie totems, dat gaat over de bestuivingscrisis ja. okay. die wij... wereldwijd hebben. Ja. Eigenlijk is het een global project ja. Een glocal, dat betekent... Dat is, uh, uh, lokaal uh, wordt dat aangekart, um, maar het is echt uh, een global iets uh, ja, ja, dat uh, ja, ja. overal eigenlijk speelt. En de, ja, ja. dan kunnen andere mensen dan, of andere plekken kunnen dan weer een, een, een, een exemplary, zeg maar. Ze kunnen ja. copy-pasten. Ja. Ja. Ja. En gaat dat allemaal onder de paraplu van uh, de blinde schilders? Of? Ja, dat ja. gaat allemaal onder de waar, waar... paraplu. naar de Blind Painters is een, maar productie, een productieplek waar ja. dingen worden geproduceerd. En ja, en, uh, ja, en uh, die zeg maar de, de brain, de, de, zeg maar de, de geestige uh, zeg maar, de oorsprong, dat uh, komt dan wel van mij. Weer. Ja, oké. Okay. Uh, en waar kunnen we dat uh, vinden? Ja, op, op, op, op het web, uh, onder blindpainters.org. Ah, Dat .org. Uh, is heel interessant. Kom je een keer langs op de Green Drive? Ja, ik hoorde wel van GreenType. Uh, ja, uh, Kato is uh, uh, mijn partner en zij was al. Wij doen nu ook een uh, deel van dit uh, totemproject zijn uh, housekamervoorstellingen ja. uh -huh. voor de mensen die het hosten. Want daar worden wel zeg maar, tribes gecreëerd. Want dat gaat dan over zeg maar, wilde bijen. En dat zijn honderd. Er zijn wel zo'n 104 verschillende species wilde bijen te vinden in Amsterdam uh, oh, en yeah. Noord-Holland. en uh, 104, 104 oh, okay. ja. And, um, maar dat is echt veel, veel te vertellen over dat, uh, ja. want uh, mensen dat weten de meeste mensen ja. niet. Uh, ja, kom je een keer vertellen over dat? Ja, misschien kom ik een keer naar, uh, naar, de, of, uh, naar je recording studio zo. Uh, of jij komt ja, naar mij toe we, of wij gaan je een keer ja. uitnodigen voor een opening of zoiets. En ja. uh, wij ja. hebben ja. jou gegeven. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want uh, het lijkt me wel interessant uh, om dat uh, bijenverhaal uh, te doen. Wij hebben ook ja. uh, bijen, yeah, yeah. maar die zijn niet wild. Ja, uh, nou ik weet alles tussen uh, honingbeien en wildebeien bij. Uh, en, uh, ja. ik zal het wel een keer echt uh, in detail uitleggen wat het, uh, ja. wat het allemaal inhoudt Ja, dankjewel. Ja, en heb je binnenkort nog uh, dingen op het programma staan waar we heen kunnen? Ja, ik heb nog uh, geen precies datum gepland, maar in Amsterdam-West uh, op de um, admirale kracht. ...komt wel de eerste totem te staan in okay. het voorjaar. Maar okay. daar is nog geen precies datum, dat zou okay. ergens in april zijn. En daar komt een soort openingsevenement uh, voor. Ja, van daar dan komt een, een openingsevenement. Okay. Ja. Nou. Met iemand die echt belangrijk is, uh, Piesmaier okay. of zo van Nutter of Arie Costa of uh, een van die gasten. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, dankjewel ook voor de hele middag. Je, ja. Was, uh, ja, dankjewel. Ja, dankjewel ja. voor... Oh. Wat was jouw naam? Hans. Hans. Hans. Oh, oh. No. Hans. <laughs> Oké, <Okay>. wow. Nou, dank je wel. Ik heb twee voor het starten. Succes. Am I uh, interrupting something, it seems? No, it's Okay, you have time for a short uh, yeah. Yeah. talk? Yeah, of course. Okay, uh, yeah, this is uh, Radio uh, Patapu. Radio Patapu. Have to be How's the way in Patapu, I'm still in English. Uh, yeah, English, yes. uh, okay. Uh, so, uh, your name is Angel? Did My name is Angel. Angel, yes. Yes. yes. We have a cigarette. <laughs> uh, I have tobacco, all right. You. Uh, so tell me, uh, you who are you and what are do you doing well here? I, I, I'm living in the Netherlands because I sailed with the Azhar from Spain. Ah, you came from Spain? Yeah. And then I thought, the what, a, what a country! Very interesting in yeah. many, many things. There are people, amazing people doing crazy things. I, d I think. Only things like the ASART can be done because of uh, Netherlands people. You don't yeah. imagine somebody from other countries that can do this kind of uh, crazy yeah. enterprises yeah. around yeah. the world. So yeah. that's why ASART yeah. Yeah. changes lives. Yeah. That's what it means yeah. when you are connected yes. to the boat, to house, to the people, mm -hmm. Mm -hmm. then you, you see, you no? Know, A big picture, that, uh, my life is a little bit changed. no? you yeah. with, Like the sa sailors, they, they are not uh, people that uh, remain no, in, in one place, like no. almost no. 80% percent of the population yeah. of the world. you born and you die in the same yeah. place. Maybe yeah. Uh, not yeah. in the Netherlands, yeah. Yeah. Yeah. So uh, w how, how did you find out about Hazarden? It was in Spain somewhere? It was in the Basque country in the north. Uh, ah. Yeah. There, there was an old uh, rusty boat from 100 years old yeah. lying there on the yeah. on the shore. And for three years, for three years. Ah. were three doing For three years. They were stuck for three years. Because they didn't have the insurance. So the oh. Port Authority didn't let them go to sail away. Ah, okay. But okay. They, uh, they were imprisoned. They were conservative, very conservative and corrupt people uh, from yeah the port yeah uh, authority yeah. over yeah. there yeah. and finally, I don't know how, one day he said we well can go. Oh really? And then we left. Immediately, of course. Yeah. <laughs> so uh, uh, when they were there, uh, you, yeah, you were uh, becoming part of this somehow. You are like a you performer, clown? No, I'm a filmmaker. Uh, so I I went film there I because... Uh -huh. I wanted to do a documentary. Yep. I'm doing the, a documentary about the, uh, the boat, about the yeah. project, about yeah. that uh, uh, way of understanding life. Mm. So I thought it could be interesting for the people to know yeah. how, yeah. how I was uh, living, people, mm -hmm. crew, artists. And then, reaching Amsterdam, I saw much more interesting uh, uh, chapter for my documentary. Yeah. And still, I'm seeing new chapters. That's yeah. uh, I don't yeah, yeah, yeah. know when I will finish the documentary. Ah, still <laughs> when, uh, But I thought it will end uh, at the same time than the boat in Australia. Uh -huh. Okay. So Final destination supposed to be Australia? Well, the I boat? just heard that they were planning to go to a small island mm. uh, off the coast of Australia after they crossed the whole thing. Yeah. Um, That's the in plan, it seems. Right? <laughs> on wheels. <laughs> yeah. Sorry? On wheels. Yeah. Is that right? Well, yeah. That was yeah. the ship some idea. wheels there. It's a ship on wheels. Yeah. <laughs> yeah. It's a uh, much yeah. more exciting uh, adventure. Yeah. Yeah. yeah. yeah. You think how how how can a, a lot of tones no, of old yeah. iron, Yeah, the cabins yeah. and the mo yeah. the engine, yeah. Yeah. so you think uh, how they're gonna move the boat on wheels over the desert of yeah. Australia? Well, it's uh, it, it reminds me a bit of uh, was it Fitz from from uh, Werner Herzog? Yes. We try to carry the boat across uh, the mountain. For Patapu. Oh, for Patapu? Yeah. yeah. Oh, that's Saturday. Uh, the Patapu uh, in hockey. Is it in Saturday? Uh, uh, in the Oki? No, no, it's well behind okay, It's the restaurant uh, behind Oki. Yeah, MKZ. Uh, yeah. Well, there was supposed to be a benefit uh, last yeah. Saturday. But, uh, oh, it was last Saturday. Is it No, it kind of oh. failed. Oh. Okay. <laughs> Because we, uh, I was not there. <laughs> Because, uh, yeah. yeah, it's Potapu, so it was uh, disorganized. Yeah. And, uh, no well, nobody uh, knew. I'm the but host you of you radio dot nl. Oh, really? Yeah, Patrick. Uh, Amazingly. I do everything for Patrick. It is uh, website. Oh, may I... Digizaal. You can switch ah, to that. Ah, okay, yeah, okay, we right. hebben ook uh, contact gehad. Uh, oh ben jij van het uh groene house? Uh, ja, ah, yeah, groen drive. Kijk zo. Okay, we know each other. <laughs> you <Yeah. laughs> already <Here I laughs> paid me. <laughs> Then he's nice, you know. Then they give uh, a reason, um, yeah how the the small war uh, arm a big yeah. war but at the yeah. same time it's yeah, a, small it's a small war extra village. Exactly. exactly. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <coughs> Instead <coughs> of all the massive uh Exploitation uh, of the city still. Yeah yeah, so yeah, yeah, yeah, yeah. What are you holding now? Visible and yeah. strong. Oh so uh, microphone, microphone uh, yeah, yeah. no, we're transmitting live. Oh. We are uh, now live on the... Live on the radio, yes. Okay. Hey, Patrick. We <laughs> <laughs> <laughs> greet Patrick here from... Uh, What was your name? <laughs> Dick, Dick. Dirk, Dirk. Dirk, but they noemen me Zirk daar in the scene. Zirk. Yeah. Yeah, oh, oh they're from you the, the trend spaces. Uh, yeah. yeah. okay. So, uh, yeah, I'll explain it a little bit. Uh, And stuff. The brother of Dirk is Axel. He was the skipper uh oh. of those. Oh, really? Okay. Yeah. Oh, nice. Yeah. Edward, yeah. Yeah. that's really a, sa a sailor, you know, a rough ah, guy, uh, okay. knows everything. He's really a captain uh, nice personality. Experienced, uh, um, but uh, yeah, really uh, a yeah, nice guy. Yeah. No. Um, And uh, he has been sailing the Hazard I for is a while? He's supposed to sail the Hazard uh, from the NDSM to... Spe to to Cabo Verde, Cabo Verde. yeah? or even further, but oh, really? uh, yeah, something happened on the way uh, in the sea, I don't know if oh. that's... Uh, yeah, there was some kind of mutiny on the boat, <laughs> really? yeah, with artists, it <laughs> happens, you know, <laughs> Yeah. and uh, Axel was sleeping and... Uh, Someone uh, turned to the the, yeah. the course 90 degrees to the left, oh. so to oh. Galicia, was it there? Oh. <laughs> <laughs> uh -huh. Yeah, it was to yeah. Galicia. And, uh, so when Axel woke up, uh, they were on the land, well, and they're supposed to be on the sea somewhere But close to the... Canary Islands or something, uh -huh. and also they crashed the boat or something. Oh, I oh, really? They crashed also something. <laughs> wow, well, quite horrible. But uh, so, uh, my brother went from the boat, and because uh, ah he didn't like this. Uh, no, yeah, no. Well, if if you have anarchy, then uh, what do you do if you are the king? You will probably step yeah. down. Yeah yeah, yeah, yeah? Yeah, yeah, yeah. Then there is no no uh, yeah. hi hierarchy anymore or something. Yeah. Yeah. It's something important in, in a routine yeah. of the boat to have a yeah. uh, clear. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. it's yeah, yeah. yeah, yeah. chain, eh? chain of command, chain of There yeah. needs to be a chain of command. Yeah, and he was the captain, so he was. Yeah, the well, was he they to be call be him the sk uh, the skipper because August is the real captain, of course. Yeah, of course, yeah, yeah. yeah, yeah. Yeah. Yeah. So uh, then uh, August had to find another uh, skipper that he found, mm -hmm. and then they crossed the ocean <laughs> to, uh, to well, Brazil Francia, or something. Francia, I think. Francia. Yeah. Yeah. Quite yeah. spectacular. And now they are all the way to Panama and went already to the canal to the Pacific Ocean, yeah. to the other side. Yeah. Uh, bec and, and that went really fast because uh, the price to go through the canal Supposed to be really high uh yeah. after the 1st of uh, January. So he ah. he went really quickly for only 2,000 euros ah. to the other side. Okay. Because, because before if January he waited, it was would cost 20,000 or something. Yeah. Oh really? Yeah, they oh. put the price up. Yeah. Oh. So now he's on the other side. Yeah. Yeah, ready to, to do the crossing. Yeah. Uh, but uh, do you need a full diesel tank? Yeah. And uh, that's why he's here uh, in the benefit. Well, yeah, it seems like the books are going uh, very well. Yeah, the books go yeah, well, buying, but uh, there so could be more. And uh, I, I think uh, oh yeah. tomorrow I'm going to make also yeah, yeah. On a web page uh, where you can buy it ah. uh, without sending an email, but just online pay, pay it and there's ah. yeah. Oh, there's a yeah. good one. Yeah. Yeah. <laughs> and uh, Thursday, there is also yeah. a, <laughs> a, <laughs> a <laughs> benefit <laughs> party. Yeah, in and the and Plantage Dock, uh, yeah. yeah. that's the 13th of uh, February. The night, Thursday. Uh, yeah. Uh, yeah. yeah. Uh, I think there's a dinner possible yeah. and then uh, dinner uh, is at six. And yeah. yeah. uh, yeah. yeah. well all the money goes to diesel. <laughs> yeah, yeah. Yeah, it yeah. it it's not really and, uh, appropriate, of course. Yeah. <laughs> well, I'm there also because I'm facilitating uh, with the pin machine, uh, no, pin okay. payment. They need to work a lot uh, apart from diesel, they need to fix things in the boat, um, no, That's really expensive. I don't know. He never uh, but mentioned the, uh, that. What probably. do you think possible, how possible oh, yeah. it is to do that? Uh, <laughs> <laughs> uh, ah, well, the, well, the he is. <laughs> oh, he knows that uh, it's so far that uh, you need a lot of diesel. So yeah, he will so also far. fix the boat again for sailing, like Axe made it probably. So, uh, they, they have always sails that help the boat, so they can maybe switch yeah. off the motor yeah. or something. Yeah. Uh, so, yeah. that's probably, that needs to be repaired or It fixed. Needs again. needs people as well. Yeah, and a sailor. there. They need a somebody that knows so how if to it's handle somebody sails. somebody interested from Amsterdam yeah. to yeah. go yeah. and <coughs> help, yeah. I think they, <S coughs> uh, they are <coughs> looking for no. people to join and, no. No. and sail away. But I understood they are near Ecuador now. Yeah, they are in Ecuador. In Ecuador. Yeah, uh, I don't know if you were there, but there was a direct video connection over Skype yeah, yeah, yeah, on yeah. the project it was yeah, a yeah. harbor yeah. in Ecuador. Yeah, yeah. yeah. yeah. Was it was a pity the sound was so uh, soft. Yeah, yeah, there was uh, how, how, how a- How long are they going to stay bit. in Ecuador? Do you know more or less? No. I don't know. I think when they're ready, they go, but uh, yeah, <laughs> they take their time. So yep. they'll be there the whole February month for sure. I guess uh, yeah. more than five months at least. Yeah, could be longer. Uh, yeah. Do you cross. know about the, the course uh, of the cross Pacific? Crossing? Well, he goes for sure to some islands first. You know, he yeah. will not make the long yeah. trip, but he will go to maybe Hawaii or whatever. Yeah. Uh, what is possible, yeah. for sure. Hawaii, the diesel is uh, much more expensive. <laughs> I yeah, I, oh, you know I have heard uh, okay, yeah. today. In Hawaii? Yeah. <laughs> You so can imagine, no, it's the uh, United States. Yeah, uh, well, you need to bring it there, and uh, they don't pump it. Uh, yeah. They have no desert where they can pump the oil yeah. on Hawaii. Yeah. <laughs> But there is yeah. wind, like for example, the Elysium wind. Yeah, yeah, you have uh, the. You have the. Yeah. yeah, yeah, you have the streams, like uh, this big s uh, wind, how it goes over the the, the globe. Eh? Above the equator, they go anticlockwise, and uh, ah. uh, below the And now they're. Um, no, no. right now they are not even below the equator I think but uh, they will so then they can yeah, just hop on the passat wind or whatever the and then they take the wind. yeah let's hope that you, these you have to plan are it a little bit. Uh, going the way supposed going yeah, yeah. well there's uh, some kind of weather maps and uh, that kind of wind is always almost the same you know Okay. Uh, uh, uh, that part of the year it's there yeah. Well, I don't know with the climate change so it's a d yeah. you, d you, yeah. you have to be uh, in the right point Yeah, yeah. yeah. Right and, right and also uh, in the str there's also current in the sea, eh? that's yeah. even more important, yeah. uh, the current. Schofstrom. Yeah, the, the yeah. yeah, If you if you plan that really good, you go with the stream, you know. It's yeah. much better than against the stream, I tell yeah. you that, because you can go backwards. <laughs> <laughs> okay, uh, so any of you, any plans to be an uh, active part of the Azure uh, the crew? Uh, no, I stay, in, I stay in Amsterdam uh, for sure, but uh, yeah. I don't know about you. Yeah, you also, eh? you have. Uh, well, I uh, so probably, uh, as I do often, take a plane and take a flight and go there for yeah. a while, yeah. little while. Have you, you have yeah. been yeah. already last you know finish here? your documentary, of course. Exactly, uh, yeah. and uh, still uh, some new chapter that I, hmm. m I need to record. Yeah. Yeah. Hmm. Be no. there, yeah. yeah. yeah. So I, I have have to be in Amsterdam because I have to keep the website server yeah. online from yeah. radio Patapu. Yeah, and Green Tribe for sure, and, and Green uh, Tribe many also, more, I guess. and many <laughs> more. Yeah, <laughs> so I have my duties. Yeah. <laughs> yeah. yeah, a lot of people doing things, no, uh, uh, around What? the globe, mainly in Holland. Yeah, But, uh, so many connections, yeah. many people around. Well, you see, here right? yeah. you see how many people come here. Yeah. Yeah. There's there's yeah, uh there is a uh, there is loaded. Here, yeah. Yeah. That, uh, yeah. Crazy, yeah. crazy things still yeah. still happen. Yeah, Now, yeah. there's a lot of people they don't even know that Azart exists. They don't no, no. they know oh Azart really. plane but they don't know where really. where the yeah, name well comes it's uh, from. It's on one uh, tram. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Yeah. that's yeah. one yeah. of the yeah. things yeah. I like most. You yeah. know. Mm -hmm. yeah. Yeah. in the city, and then all of a sudden you see a tram going to Azart. What's your connection with Azard Yeah, well, they, they, they were uh, on uh, NDSM, uh, I think, several times, and, uh, yeah. I just, uh you joined some crazy party over uh, there. Yeah, yeah, yeah, because uh, it's there, you know. Yeah. And, uh, I have to go yeah. inside, I have to get my phone, because I want to make a picture of you two. Is that okay? Oh. I was uh, uh, planning to go inside as well, because I'm <laughs> yeah, underdressed. Under <laughs> <laughs> um, so maybe, yeah, maybe we can uh, do it inside. Okay. Sommige jullie af You <laughs> Yeah, I think I Dat je ging uitvaren. een heel stuk uh, katoenfluits maar. Ik de hele tijd lekker aan het spelen. Ik ben een beetje te laat. We gaan nu even proberen te praten met iemand van het oh. uh, Ja, doe maar even. Wat zoek je? Een biertje. Wat? Een biertje. Een, een biertje. Je biertje ook. Ja, ik had er niet in gehad. Ik heb Serieus shit op Radio Pappepoel vanuit Miserab. Uh, uh, op uh, zaterdag op februari. En gaan we gaan even proberen te praten met een van Het oor. was ik was de koor. Nee, ik was niet het. Uh, het uh, de extra's. Oh, ik was uh, Ja, ik ga verder. Dan gaat de Lukt niet? Nou Jawel, jawel. Nee hoor, ik heb hem gevonden. Oh oké, okay, let's go. ja. Zullen we dat hier even doen? Ja, ik wil zo terug in. Ja, dat is goed. Uh, ja. Ja. We hebben met z'n allen geluisterd naar de ja. koor, de extras, maar hoe zeg je dat in het Russisch? Saroki. Saroki. Saroki. Sarok. Ja, dat was erg mooi. Ja, dankjewel. Wow. Wow. Ja, was je onder uh, de indruk, Wat, ja. waarom vond je het mooi? Hoe doe je? Waarom vond je het mooi? Waarom heeft het je geraakt? Om, dat het uh, op een hele mooie manier meer stemmig was uh -huh. en het, het is gewoon heel... Uh, ik kwam direct binnen. Maar dat oh, mooi. Is, uh, ja, mooi. Bijzonder. ja, dankjewel. Hoe, uh, hoe lang oh, doe duw je duw. dat al? wij zingen al, ik weet het niet precies, maar ik denk dat we al 25 jaar samen zingen. Zo. ja. Wow. ja. En hoe is dat dan ooit begonnen? Uh, nou, de meeste mensen die in het koor zingen, die hebben Russisch gestudeerd. Oké. Okay. Uh, en er zitten twee Poolse vrouwen in, eentje was er vandaag niet. Oh, het is uh, de, zijn niet allemaal Russen? Nee, maar we hebben allemaal oh. wel een hele diepe, sterke band met Rusland. We hebben het okay. gestudeerd, we zijn er vaak geweest. Ja. Uh, ja, we, we kennen de sfeer. We, ja. Ja, we, we, we, hebben allemaal, we hebben allemaal heel sterk iets met Rusland. Ja. Maar uh, 25 jaar, is dat dan ook nog, ik weet niet hoe lang dat nou geleden is, dat het ja, dat communisme aan elkaar gevallen is, maar dat, is dat in die tijd begonnen? Of? Ja, wij, wij zijn eigenlijk zo rond de tijd gaan... Um, ...Russisch gaan studeren toen Gorbachev uh, uh, aan de macht was. In die periode. Ah, okay. En dat was in de periode van uh, Perestrojka. Ja. En uh, uh, eigenlijk ook in de periode wat, wat August nu liet zien. Het eh, begin van de Azard en de, ja. de, de uitwisseling van de Nederlandse artiesten naar Rusland... ...en ja. Russische artiesten ja. Ja. naar ja. Nederland. Ja. En, uh, dus het was een hele kleurrijke, mooie periode... Ja. En ja. in die tijd um, studeerden wij Russisch. Ja. En hebben we elkaar allemaal leren kennen. En op een gegeven moment um, ja, is dat koor ontstaan. En um, de, de, de dirigente, Raissa, die, die vrouw met het, de kleine vrouw met de rode haar. Ja. Die is op het fluitje blies. Ja, ja, die op het fluitje ja. die, die, is, uh, ja, die is hier dus ook als artiest in Nederland terechtgekomen. Okay. Zij is Russisch. Zij is Russin. En zij, ja, als je haar soms hoort vertellen wat voor een enorme indruk dat op haar heeft gemaakt. Dat zij als ja, uit de Sovjet-Unie op het azartschip terechtkwam en ja. daar de meest bizarre dingen meemaakte. Ja. Van ja. dronkenschap en, en, en ja. mensen die zich helemaal te buiten gingen. Ja, en liederlijkheid. En, en, en, en, en, en ja. zij werd daar er heel erg gelukkig van. Ja. En uiteindelijk is ze dus in Nederland terechtgekomen en uh, wij hebben elkaar, ja, we, we kenden elkaar uit de Russische scene, die was toen nog vrij klein, hè? de studenten en ja. de, de Russen, ja. die uitwisseling. Ja, ja, ja, ja, ja. ja noem een beetje een zientje, nu ja, zijn er natuurlijk heel veel Russen in Nederland, ja. die is allemaal veel minder interessant, maar toen was ja. dat heel bijzonder allemaal, ja. die uitwisseling, ja, ja, ja, ja, ja, ja. die muur was gevallen of die zou gaan vallen. Oh. En um, dus op een gegeven moment hebben we besloten om dat koor op te richten. En Raisa is onze dirigent geworden en die ja. heeft ons met, uh, met harde hand en tegelijk verliefde de Russische ziel bijgebracht. Oké, okay. en, en jullie hadden ook allemaal al een achtergrond met zang? Of? En nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een tijdje geleden een bandje gehoord waarop wij zongen. En daar waren wij zelf enorm tevreden over onszelf... maar dat, zong, dat klonk toch wel heel erg als een stel extras die de weg kwijt waren geraakt. Ja, ja, ja. Maar onder de strenge leiding en het misschien lichtelijk Sovjet-regime... Ja, ja, ja, ja. zijn we steeds beter geworden. Okay. Nou, dat is goed gelukt in ieder geval. Ik, ik ja. denk dat ons hart daar ligt en dat ja. we zingen vanuit ons hart. En dat, ik denk dat je dat kunt zien als ja. optreden, ja. ja. Ja, dat is uh, duidelijk. Te voelen, ja. Ja. Ja. ja, ja. En, ehm, uh, uh, even ja, waar, waar, En die connectie met de Azar, die was er vanaf het begin ook? Of? Ja, want August heeft ook Russisch gestudeerd. Ah, oké. Okay. Dus wij kenden allemaal August, omdat ja. hij Russisch had gestudeerd. Ja. En uh, hij, is, uh, hij stond aan de oorsprong van. Cirque, dat was een alternatief reisbureau die allerlei spannende reizen organiseerde naar Rusland. Ja. Uh, en wij hebben daar allemaal ook connectie mee met Cirque. Uh, ik heb daar gewerkt, Pauline heeft daar gewerkt, uh, okay. Pien heeft daar gewerkt. Dus, dus er is een connectie tussen de Azard en Cirque, waar August een van de zeg maar de, de, degene was die dat heeft opgericht. Een van de aanstichters. Een van de aanstichters en we hebben regelmatig opgetreden op de azart. Dus, dus het, ja. het, is, het is een beetje de Russische connectie waardoor wij ja. die relatie met azart ja. hebben. Ja. En ik heb mijn uh, man, inmiddels al mijn ex-man, heb ik daar ook om ons. En uh, waar, waar gaan die liederen eigenlijk over? Veel liederen gaan over de liefde. En, ja, over ongelukkige mannen en vrouwen. Ook sommige liederen gaan over de natuur. Rusland is natuurlijk één en al natuur. Dus er worden berkenbossen bezongen, rivieren worden bezongen, de steppen, vlaktes. Dat is waar we over zingen. We zingen over wat ik al zei... De liefde, uh, ja soms zijn het, gaat het over vrouwen die uitgehuwelijkt worden, of vrouwen zoals ik vertelde die in de rivier springen om hun geliefde te wreken. Ja, ja. Wij houden, halen onze schouders daarover op, wij zouden dat anders aanpakken maar met veel plezier zingen we dat soort liederen ja. en uh, we zingen ook over kozakken die over de vlakte schalopperen en uh, Terugkeren van de strijd en daar uh, hopen dat hun geliefde wacht, die soms ja. niet wacht. Ja, uh, ja lang weer een, hoofdstuk ja, een hele hoop vrolijkheid, uh, lichte banaliteit soms. Uh, we hebben een liedje dat gaat alleen maar over borsten en mooie vlechten en dat soort dingen. En tragische liefdes, en melancholie en vrolijkheid. Ja, een beetje zoals, ja. zoals we dat ook voelen met Rusland. Ja. En die naam, de Exters? Ja, toen wij begonnen konden we er niks van. Dus toen hebben we onszelf maar gewoon Exters genoemd. En het ja. bekt wel lekker. Saroki ja. klinkt goed. Zeg hem nog eens? Saroki. Saroki. En uh, ja, toen hadden we ook niet zo'n hoge pet waarschijnlijk van onszelf op. Ja. Dus we dachten, nou laten we onszelf maar Exters noemen geen ja. halen. Ja. Ja. Ja. en geen nachtegalen. En jullie zijn echt uh, Amsterdam gebaseerd of? De meeste van ons hebben wel in Amsterdam gestudeerd. En we ja. wonen ook allemaal in uh, Amsterdam. Mm -hmm. We hebben één extra die is geïmigreerd naar Frankrijk. Maar ja, de liefde tussen ons en die extra is zo groot dat ze steeds blijft komen. En ja, ja. Uh, ze, okay. ze zingt steeds weer mee. Dus, ja. Ja. Ja. En uh, spelen jullie veel? Zingen, zingen, uh, vaak? Nou, de afgelopen jaren niet zo heel veel meer. We nee. worden ook ouder. We beginnen ja. ook... Uh, ouderdomsverschijnselen te krijgen, maar um, ja, we, we zijn een beetje een soort koor dat bijna, bijna dood is, dan krijgen we weer een infuus en dan gaan we weer door. Ja. Mag ik jullie een keer uitnodigen? Heel graag. We zouden het ontzettend leuk vinden, want het, voor ons is het heel belangrijk om ergens onszelf te kunnen laten zien. Ja. Ja. Uh, en hoe kunnen we jullie vinden dan? Nou, je kan je me een e-mail geven. Nou, dat is goed. Ja. Of mijn telefoon, of wat je wil. e prima. Ja. Mooi. Uh, zijn er verder nog dingen die wij moeten weten van jullie? Zijn er verder nog dingen die je moet weten over. Ja. Of die we willen weten? Ik denk, ik denk dat wat wij uitstralen, dat het heel erg heeft te maken met.. Uh... Misschien wel de liefde die wij voor elkaar hebben. We zijn al hele oude vriendinnen. En uh, we hebben alles met elkaar meegemaakt. Alle scheidingen, alle kinderen die geboren werden. En alle ellende die we... En dat is allemaal in het koor verwerkt. Ja, ja. En dat is wel heel bijzonder. Want nee, daarom... Echt, uh, voor mij is het de basis van mijn leven ja, eigenlijk. Ja. Oh, ja. ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En uh, nou, ja, succes. Ja, Met dankjewel. Ja. En uh, we en, spreken elkaar nog. Ja, en uh, ja, geef even je e-mail. Ja, dat ga ik dus. Ja, Daar ik uh, ja dat is nog steeds uh, serieuze shit op de Radio radiopadopool. Ja. Uh, heb jij een telefoonnummer? Dan stuur ik. Thank yeah. you. Uh -huh. Zo, hoor. Even goed, aan mijn greep. En tot snel. Dankjewel. Ja, of hier of Ja, aan. Ja. C'est bon. Oh, die stukje even is Ja, het is nog zo'n serieuze shit op Radio Potterpoel. Even mijn neusje. Serieuze shit. Ik gaan nog even op zoek naar de psycholoog. De psycholoog, psychiater. Pardon. Psychiater? De vrouw met de pop. Ja, met de Oh, dat weet ik niet. Zou ik nog even naar. Oh, daar. Ja, je bent net zegt? weggekaapt door uh, Salto. Ja, ik ben heel populair. <lacht> pop, daar zit het woord pop in, hè? Hebben jullie het gehoord Door mijn pop komt dat er toe. Ja, die pop, ja, vertel eens hoe... Uh, de... Nou, zij is de psychiater van uh, de bordpsychiater. De bordpsychiater. ze heet Aleida Zacht. En Zacht ja. is in het Duits uh, zacht. Dus ze heet apunt uh, mensen... Zacht. Oh, Oké. Okay. En dat is wel nodig, want op bord is het heel klein en er zitten heel veel mensen op en na één week gaat het natuurlijk allemaal borrelen, dus Big ja. er niks mee. Ja, uh, ja, He heeft uh, A.Zaar ook meegevaren? Met, uh, Eén keer naar IJmuiden, ja. Naar IJmuiden? Toen vanaf hield ze het niet meer uit en toen is ze weer woord. teruggegaan. <laughs> en in IJmuiden is uh, het uitgeraakt is met August. van de <laughs> In IJmuiden raakte het uit, met August. Oh. Dus zij is oh, ook okay. een van de vele exen van August. Ah, oké. Okay. <laughs> Hoe lang uh, heeft dat uh, geduurd dan? Nou, twee uurtjes. Oh. De reis van IJmuiden. <laughs> Vanuit Amsterdam. Ja, toen was het al voorbij. <laughs> de liefde. <laughs> maar ja, het probleem nou ja, van... ja, de liefde is volgens mij niet voorbij, want... Dat klopt. Je bent hier. Maar het probleem van haar is, ze heeft geen onderkant. Dus voor mannen is dat altijd een probleem. <laughs> ja, we er wel iets, <laughs> Die missen Ja, ook, ook een stuk zelfstandigheid mis dan, uh, die, gewoon, een stuk autonomie. Ja, want dus, uh, dat is ook een punt, want zij kan alleen ja, leven met zo, mij. Ja. ze ja. heeft voortdurend het gevoel dat er iemand achter haar staat en ja. dat ze een dubbele persoonlijkheid heeft. Ja, ja, ja. ja. enige schizofrenie en. Uh, ja. Weet weet je allemaal al weer. Uh, ja, dan, uh, als je stemmen hoort, hè. Ja, ja. Psycho's ja, maar dat is nogal wat voor een psychiater om alle dat soort uh, toestanden Ja, maar het voordeel is daar... dat ik het daardoor begrijp allemaal, ah, ik mezelf ja, aan leid. Uh, dus ik begrijp iedereen die psychose heeft. Ervaringsdeskundige. Ja. Ja. En August is natuurlijk ook een, een exponent van psychische toestanden. Nou nee, ja. Hij, hij leeft namelijk in zijn droom en dat vind ik heel interessant. Ja. Een van de weinige mensen die ik ken, of eigenlijk de enige man die ik ken. Die zijn dromen achterna zeilt. Ja. Of hij zeilt achter zijn dromen aan, dat zou je ook kunnen ja. zeggen. Hij droomt achter zijn zeilen, of hij zeilt achter zijn dromen En, en, en hij leeft in zijn dromen. Ja, dat is mooi. Hij leeft in zijn dromen. En het lukt hem nog ook. Maar meestal lukt dat ja. dan niet. En dat, en dat maakt hem dus al eigenlijk... Heel lang, hè. dat is echt bijzonder. Ja, en dat maakt hem eigenlijk niet tot een psychiatrische patiënt. Omdat hij... Omdat hij... Het lukt Nee, hij heeft zijn uh, genezing. Uh, Komt natuurlijk ook door mij, die genezing. <laughs> ja, hey, maar hij, hij is gewoon zijn eigen genezing aan het organiseren. Ook. Ja. Dat is echt uh, wel zinnig. Dat zou ik ook wel willen. Ja, ja het is ja. eigenlijk heel bijzonder. Ja. Ja. En ook dat hij nog leeft, dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Nou ja, hij, zo... <laughs> nee, maar hij zou... Nee, het gaat niet Hij hoor. zou naar Australië reizen of weet ik het wat. Ja. En ik was erbij en was een of andere ding ontploft. <laughs> Sportsteen oh. in Amsterdam. Ja, maar ja, dat is, dat is uh, het verhaal van de Azar. Dat, die, die hebben al zo vaak uh, dicht bij het einde gestaan. Die komen altijd weer uh, bovendrijven. Nou ja, dat is best bijzonder. Uh, ja, zeker. Ja. En ik denk ook dat die bijna einde ervaringen, dat die ook al heel uh, louterend zijn. En, ik denk het ook. Uh, zeg je dat, uh, dat je daarmee toch wel een uh, stap verder komt. Ja. Maar goed, je bent dus uh, twee uur uh, met de Azaar. Ja, dat was dat heel erg leuk. bezig geweest. Maar en, en ver, verder... Uh, en ik heb een paar keer opgetreden op de boot in Amsterdam met een oh, okay. andere act. Uh, met die Botox, Queen of the Red Light District. Oh ja. Heb je die gezien? Die striptease. En dan wordt ze een slang. Dus een vervellende vrouw zou je kunnen zeggen. Want okay. in de striptease die gaat wat ver. Ze trekt de botox eraf, haar lippen, oh. haar haren, oh. haar vel. Een vervellende vrouw en dan wordt ze een slang. Oké. Okay. En die slang duidt natuurlijk op de Bijbel. hè? De erfzonde, want vrouwen mogen natuurlijk ge niet dus genieten van die van de... appel. Uh... Ja, ze haalt ook een appel uit haar, je weet wel. En dan gaat het helemaal mis. Dan zit er een worm in, een worm ste steeg aan de En dat staat natuurlijk voor Hè? dat ding van de man, zeg maar. En die eet ze dan op en dan Oeh! gaat het helemaal mis. En in de Bijbel staat ook door de zondeval, uh, daardoor als straf zou de vrouw altijd blijven verlangen naar dat ding van de man, zeg maar. Dus de man heeft macht over de vrouw. Ja, daar zet hem ingeslikt. Hè? Er staat hem ingeslikt. Ja. De worm, denk ik. Ja, die worm. En dan gaat het mis. En, en dan, is, dan gaat ze uh, ook te ver in haar, in haar striptease. Niet alleen haar kleren, maar ook haar haar. Haar, haar botofslippen, haar vel, haar borsten, alles. En dan wordt ze een slam. Wow. Ah, ja, dat is een mooi, hele heftige act. Ja. En ik zou ja. hem hier doen, maar ik zei, zijn er kinderen bij? En August zei, oh. ja, zei, nee, dat doe ik niet, want het is te eng. En dat vind ja. ik niet leuk. Ja. En, uh, ja. Maar die en doe ik je nog steeds een, wel? Uh, ja, elders, ja. ja. Mm. Misschien donderdag als het uh, met mijn rug beter gaat in de... Oh, in de dokzaal. Ja, misschien als Bij, het Bij uh, de Benefietavond uh, in ja. de dokzaal, donderdag om 6 uur eten en om, uh, vanaf 8 uur of zo. Uh, ja, zo maar programma. dan mogen we geen kinderen komen. Nee, er mogen <laughs> geen kinderen komen. Dat is veel te heftig allemaal. Zien je zien dat het vol met kinderen zit. En ik heb de zingende vaginella, dolle Olla. Ja, die heb ik ook in de aanbieding. <laughs> <laughs> Oké okay dan. Hey en uh, hoe kunnen we jou vinden dan? Want, uh, oh, ik heb een website. Misschien wel eens uh, Eva van Heiningen met H E lange i net als Matthijs van Heiningen. Eva van Heiningen.nl. Ja. Daar kunnen we jou vinden. En daar kunnen we ook vinden wanneer je weer ergens gaat optreden. Helaas niet, want die website moet ik bijwerken. Mijn oh. systeem is weer, heeft een hersenbloeding gehad. Dus ik moet een niet meer website maken. Maar op Facebook heb ik ook drie sites. De ene ja. heet Fabriek Erotiek. F-A-B-R-I-Q-U-E. Erotiek op zijn Frans. Oké, okay, met Q-U-E. Daar staan ook dingen. En uh, Koning Willem, Alexander en Maxima. En daar staat de Koning Willem, Alexander en Maxima op. En die heb ik ook in de aandacht. Oh, dat is ook een... Uh... <laughs> Heb ja. je dingen op de planning staan binnenkort? Oh, nou, in docsal? de dokfus, ja. Ja. En, uh, ja, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oh, oké. Okay. Nou, nou, Dan gaan we gewoon wel kijken. Ja. Maar en werkt die website nog even bij? want uh, ik, ja, uh, ik, ik persoonlijk, uh, moet er de website uh, ik, kom moet er... ik niet in die blauwe wolk. Daar uh, ben ik een beetje klaar mee. Uh, ja. En er zijn er wel meer van die daar uh, niet meer willen komen. Nee, maar goed. Dan heb je die website toch niks aan als je niet kijkt, toch? Nou, je website, daar wil ik wel heel graag oh, naar die kijken. Oh, wil wel zien. Ja, oh. nee, maar die blauwe wolk, joh. dat is uh, Welke wolk? heel ongezond. Facebook. Ja. Oh, ja, ja, ja. ja. ja dat is ja, heel, dat slecht, het... heel slecht voor mensen. Hè. Dat is, uh, zou je als, uh, als uh, houder van een psychiater, <laughs> zou je dat toch ja, wel moeten be maar ik heb begrijpen het dat maar dat als... heel ongezond is uh, Ja, maar ik mensen. heb het alleen maar om te onderzoeken hoe ongezond het is, snap je? Mm. <laughs> ja ja ja, ja. Nou, de, ja kijk als je pedagoog wordt is het ook handig als je kinderen hebt ja, ja dat is waar of ze ooit ja. of ze ja ik heb het een tijdje onderzocht en ik uh, moet je dus uh, al zetten ja, ja. Ik, voor mij in ieder geval persoonlijk is het een beetje... Uh, ja, echt ik begrijp wat je doet. Ja. En je blijft er ook uren, soms de hele avond alleen maar op Facebook. Ja. Ja. Maar ja, goed, anders zou ik ook naar onduurzinnige dingen kijken. Dus het is eigenlijk een verschuiven. Nou ja, maar als je, als je naar kijk, tv kijkt, is het ook allemaal kut met beren. Ja, uh, nee, dat is uh, sowieso. Al, uh, als je de krant leest, word je ook niet vrolijk van die ellende? Nee. Nee, hey, maar weet je wat het is met Facebook? Ja. Ik ga ja toch wel, wel, wel even anti-propaganda maken. Want ik, oh, die, die investeren uh, zoveel ja. in uh, het doorgronden van uh, hoe de menselijke psyche gemanipuleerd ja, kan worden ja. om, om te blijven komen en, en, en te blijven klikken en nou, ik meer te oh, willen ik heb meer goede te tip willen. voor de mensen. Ik ben, ah. er, ik ben er net uh, sinds eergisteren achter gekomen hoe je kan instellen op Facebook. Het is heel ingewikkeld. Uh, dat... Uh, reclame, externe partijen zeg maar. Bijvoorbeeld als jij ooit een reis hebt geboekt naar Roemenië, zeg maar wat. Dan weet dat reisbureau dat jij wordt geklikt Om dat uit te zetten. Ja, Moet je even googlen, maar ik kreeg ineens Ja, dat ze niet meer het, specifiek niet mogen targeten. Ja. En dan zie je, het grappige is, je ziet dan ook wie jou allemaal volgt. Dat zijn de ja, gekste dingen. Ja, nou daar is ergens een lijst van. Ja. ja uh, en dat is echt veel ja, bedrijven de en de reclamebureaus. Ja, ja, ja, ja, ik heb alles, alles gezien bij, bij mij. Ja. En toen ja. heb ik het, uh, dat kan je dus uitzetten. Ja, oké. Okay. En uh, alleen voor nuttige dingen, bijvoorbeeld een museum, uh, kan je het aanlaten ja. dus als je dat wil. Ja. Maar goed, ja. dat kan je ook uitzetten. Ja. Ja. En ik heb nu alles uitgezet, maar het is een heel gedoe. Ja, ja dat en de vraag beetje, is of ja. het ook echt waar is. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk niet het enige wat, wat er mis is met uh, Facebook. Want ja, ik behoor, ook die de reclame. Het algoritme uh, bepaalt. Ja. Klopt, welke beeld. Wat jij ziet. Is. Ja. En, uh... ja. Het is heel idioot. Ik kreeg een filmpje van iemand over Wuhan-virus. Coronavirus. Oh. Ja. En dat is een gruwelijk filmpje. Je ziet iemand op straat vallen. Er rennen mensen heen. Je ziet het oh. interieur van een ziekenhuis. Mensen trillen. Vol gangen vol met schreeuwende mensen. Vrezen. Ja. En een ja. verpleegster die met een mondkapje ophaalt. En dat filmpje, ik neem aan dat het echt is. Anders is het wel heel goed fake gemaakt. Geen acteurs ingehuurd. Uh, dat, dat is van Facebook verwijderd. En ik heb geprobeerd op Facebook... Het lukt niet. En dat is heel bizar. Hmm. Het lukt mij niet om dat filmpje op Facebook te zetten. Oh, okay. En ik kreeg het ook via... Ik kreeg het via messenger van iemand. En die zei, ja, ja. het is van Facebook geweerd. Ja. En de vraag is, omdat het gruwelijk is... Of omdat het uh, China ja. erachter zit die niet wil hebben... Ja, dat ja, wij denken ja, ja, ja, ja. dat het erg is of zo. Nou ja, kijk, in het algemeen kun je zeggen dat uh, Facebook uh, altijd... Uh, hoe zeg je dat? Bondgenoot van de machthebbers is. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Uh, ze zijn ontzettend uh, op, op, op wie, wie de macht heeft. Die mag, die bepaalt zeg maar wat, wat de waarheid is. Ja. Ja. Uh, uh, het zal mij niks verbazen. Ja. ja. In het geval van China is dat natuurlijk uh, niet zo heel ja, erg. vis. Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar nou zitten we heel erg over. Uh, nee we hebben het niet over, over Azar? Nee, Azar is ontzettend leuk. Uh, ja. Jullie moeten echt. Oh ja, hij zoekt ja. trouwens. Hoe zeg je dat? Personeel op de boot. Ja, lichte kooien. Uh, <laughs> ja, ja, dat is een hele lijst. Lichte kooien, uh, uh, kielhalers, Kielhalers, motorsmeerders, ja. Uh, ja. Hoe heet dat ding ook alweer? In de mast? Uh, kraaiennest. Kraaiennestkijkers. Ja. ja, ja. Dus als mensen zich geroepen voelen ja. um, om mee te gaan, dan maar kunnen ze zich melden. Ja, dat is toch wel opvallend, want uh, toen ze. Uh, hier vandaan weggingen waren er toch flink wat mensen aan boord uh, ja, die allemaal. Nog uh, die, die, <laughs> <maar> niet zijn allemaal <laughs> die <waren laughs> op de vlucht geslagen, <laughs> helemaal gek geworden. <hast> ja, want er was geen psychiater aan boord, dus uh, nee, ja, niemand verdomme. kon ze redden. <laughs> nee. is hey, je ziet het belangrijk dat is. Psychiater <laughs> <Ja>. aan boord, <laughs> allemaal gekiel <gekiemenhoudt> had waarschijnlijk. <laughs> ja, maar uh, jouw jouw romance met uh, Azar, maar zeggen die uh, dat is al een tijdje geleden, denk ik. Ja. Ook en uh, wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Waar, waar met mij of met Azar? Ja. Met uh, Azar, de psychiater. Oh, of oh. jou? Uh, met mij, ja. Ik ben oh. ook actrice. Uh, ik heb in de Oostenrijk oh. een film. Maar ik weet niet of dat van belang is. Waar oh. is het eigenlijk voor dit programma? Oh, dit is Radio Paddenpoel. Serieuze shit heet het programma. Oh, dus iedereen hoort mij nu praten. Ja, hoor. Nou, dan moeten jullie allemaal. Oh, had ik het Maar de, niet film, gezegd? de film is niet. Een Oostenrijkse hele mooie film. Die heet Anatomie en processus. Anatomie, eines Iinigus Processus. Moer, ja. Anatomie Einigus processes. Moeren Moer. M U-R-E-R. -E hij was een van de grootste nazimisdadigers in Oostenrijk. Oh. En hij heeft uh, huis gehouden in uh, Estland, Letland en Litau in de Hoofdstad. En hij heeft zes jaar in Rusland gevangen gezeten, maar daarna was er een soort uitwisselingsprogramma tussen Oostenrijk en Rusland na de oorlog. Hij kwam in Oostenrijk en kwam uiteindelijk ja. vrij. maar hij had nog, weet ik veel, 12 jaar moeten zitten. Nou, en toen is Zo men weinig daar... maar hij had nog... Ja, hij had vier jaar geloof ik in Rusland gezeten. Oh. Vermoedelijk meer, maar dat weet ik niet precies van. Ja, ik ben een kandidaat voor levenslang. Ja, maar, lang, we, weet, uh, je, ja, maar weet je waarom? Omdat de oorlogsjaren, de gevangenisjaren in Rusland... Die tellen dubbel dan de gevangenisjaren oh. in Oostenrijk. Omdat daar het regime veel erger is. Ja, ja, ja. Het eten en alles. En het idiote is... Toen was er een Joodse man. En die wilde in, jaren, in de jaren 60 een feest organiseren. Een Joods feest. En dan hebben ze hanen en kippen nodig. En alles was op de bom. En toen zei iemand... Nou, dan moet je naar die boerderij gaan, want die heeft heel kippen, kippenmoeren. Hm. Dus hij ging daarheen en tot zijn verbijstering ziet hij de man die zijn zoon vermoord heeft. In dat kamp daar. Zo kwam de bal aan het rollen en er kwam uiteindelijk toch een proces, gek genoeg. En hij werd uiteraard vrijgesproken. Nou, en over dat proces gaat deze film. Ah. En de regisseur die heeft dat allemaal uh, uitgezocht. Hm. Ze heeft alle rechtbankverslagen opgevraagd, krantenartikelen oh, okay. uitgepluisterd die tijd. En het is verbijsterend. Oh. Want daar hebben ze nog een jury, hè? net als in Amerika. Dus ja, in ja, ja, ja. Maar ja, bijna iedereen was natuurlijk toch een natie. Ja, uh, en ja, uh, daar hebben ze de ene uitgehaald en die hebben ze gewisseld met iemand anders. En dat gebeurt ja, zelden dat ja, ja, uh, ze iemand uit de jury wisselen. Ja. Want die persoon die was, uh, die was namelijk een weerwolf. En de weerwolven waren mensen die na de oorlog alsnog joden of uh, mensen uit het verzet vermoorden. Die heten oh, ja. weerwolven. Okay. En hij had spijt, want als 15-jarig jongetje had hij een communist neergeschoten op straat. En hij had er enorme spijt van. Okay. Dus hij stond, hij wilde eigenlijk tegen muren stemmen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ze hebben hem eruit gehaald. Ja, ja. Nou, die film daar heb ik in meegespeeld als vrouw, okay. Nederlandse vrouw van de, van de, de openbaar aanklager. Dus dat okay. is heel interessant. Ja. Maar de film is uiteraard nooit in Nederland gekomen. Hij is in 2019 uitgekomen en heeft de prijs oh. gewonnen in Berlijn. Beste ensemblespel. Oh. Okay. En in uh, ja. Wenen en Graz, Beste Oostenrijkse film. Okay. Dus Moeren. Moeren, Anatomie eines Processes. Okay. Anatomie van nou. een proces. Interessant. Die, uh, ja, dat is een hele een mooie we film. we maar eens gaan kijken. Heel goed gespeeld. Heel veel uh, acteurs die Jiddisch moesten spreken. Ja. Want die waren natuurlijk de getuigen uit het kan. Maar ja, er zijn er niet zoveel van. Dus het was ook een enorme, enorme heisa om die ja. te zoeken. Ja. Ja. En er waren zelfs uh, Hebreeuwse acteurs die Jiddisch moesten leren. <laughs> ja, dat is echt bizar. Ja. Oké. Ja. Okay. ja. Uh, is er verder nog iets wat we willen weten van jou? <laughs> ja. Ja. Uh, ja, oh ja, ik werk nu met, uh, je mag het niet meer zeggen, bejaarden, ouderen. Ja. En mijn oudste dame was 107 jaar oud Zo. Ja, in uh, Amsterdam. Okay. En dan uh, lees ik literatuur voor, gedichten, poëzie, uh, okay. uh, verhalen van Carmichael natuurlijk. En uh, ja. Schmid en Bowmans, weet je wel. Ja. En dat vinden ze fantastisch. En ja. het, het valt mij op. In de meeste, niet allemaal natuurlijk. Heel veel uh, oudere centra worden bejaarden natuurlijk behandeld. Ja. En, natuurlijk u lekker geslapen meneer Janssi? Weet je ja, wel? Ja, ja, ja. Dat neerbuigende... En dan gaan we nu even koffie drinken. Ja, ja, ja. En dat mensen vinden het fantastisch als je dan met iets aankomt, bijvoorbeeld uh, carnaval. En leg ik uit waar carnaval vandaan komt, bij de ja. oude Romeinen, de oude Grieken, weet je wel. Dat vinden ze ja. fantastisch. Ja, ja, ja, ja. En dat is heel leuk werk. En zij vertellen dan over hun leven ja, ja, ja. Okay. en dat wordt dan door vrijwilligers opgeschreven. En dan krijgen ze na afloop een boek oh, wow. en dat kunnen ze dan mee naar huis nemen van oh, kinderen of van kleinkinderen. Ja. Ja. Ja. ja, en ik vind die verhalen geweldig, ja. ik vind het ja. zo leuk. Bijvoorbeeld een plaatje laten zien van een oude kachel, ik zeg maar wat, hè? weet ja. je zo'n een kolenkachel. Oude verhalen die loskomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is zo grappig ja. en zo leuk. Ja. Ja. Ja. Het zijn net mensen bejaarden. Ja. Nee, maar ja. ik vind het ontzettend leuk. Ja. En dan heb ik uh, handkoppen, neem ik mee. Oké. Okay. En dat, die pop, die aap, die was 50 jaar oud. Zo. Ja. Wow. En die vrouw, die was 107. En zij praat met dat popje en dan zegt ze, ja, ik ben 107 jaar oud. Het werkelijk ik het toe maar ja, dat gaat vanzelf, hè? Ja. Zo schattig. Ja. Ja. Ja. Ach, en ze, toen wilde ik haar interviewen en toen ja. was ze over een, een week later overleden. Oh, zo'n interview was niet gelukt. Nee, jammer, hè? Ja. Maar ik heb bij iedereen zo'n jeetje. Dit moet gewoon vastgelegd worden. Ja. Verhaal. Ja. En heeft dat een naam dat project? Ja, dat ene project heet Bedtime Stories. Bedtime oh, Stories. Sorry, verborgen schatten. Oh. Verborgen schatten. Ja, en dat staat onder de koepel van Bedtime Stories, zo heet de oh, okay. organisatie. Ja. En ik doe het daarnaast ook zelf, oh, okay. dus op eigen initiatief. Ja. Ja. En uh, ik moet zeggen dat het ontzettend leuk is. Ja. En ik film ook veel, als mensen wat vertellen. Of, ja, ja, ja. Uh, even kijken we het laatste ook alweer. Oh ja, een, oh. een dame die uit Indië kwam en die verhalen is ook verschrikkelijk. Was dat die mensen ja. hebben meegemaakt. Ja. Uh, ja, mensen beginnen uiteraard ook over de oorlog. En dan probeer ik wel, want dan gaan ze ook huilen. En dan probeer ik ze ja. altijd in een positieve vibe weer te krijgen. Ja, om ze weg te en leiden uh, uit de ja. oorlog. En... Ja, ja. ja. ja. En, uh, maar ik vind het heel mooi weer. Ja. Ook interessant. Ja, en ik zou zeggen, ga gewoon met oude mensen praten. Want het is zo spannend, het is zo interessant. <laughs> ja. Ja. Nou, we gaan nu oh, lekker eten, ja, geloof ik. Zijn, uh, ja, ik... Uh, ik heb iets anders te doen. Oh, je moet iets anders doen. Ja, gewoon opgerekend. Maar ga je dit monteren of? Uh, nee, dit wordt allemaal live. Nee, uitgezonden ik, uh, ik monteer eigenlijk nooit. Dus. Oh, heb je ook luisteraars? Oh, dat weet ik niet. Oh, nou! Ik, weet, weet, twee weet ik wel zeker dat die luisteren, maar twee, voor de rest oh, weet ik ja. het niet. Ja, interessant. Maar hoe kan ik dat doen? Uh, uh, maar moest je die betalen om te kunnen uitzenden hoe zit het? <coughs> Nou, dat is wel minimaal. We zijn uh, illegaal, dus. Uh, oh, je bent illegaal. Ja. Maar waar kan je jou horen dan? Uh, op uh, Mixcloud. Mixcloud. Ja, dat is zo'n web, uh, zo'n internetplatform uh, wat gratis is. Oh? Uh, en daar, als je daar serieuze shit zoekt, ja, sowieso als je serieuze shit googelt, <laughs> dan heb je het je heel snel jou? gevonden. Moet ik even er is maar heel weinig wat serieuze shit heet, vreemd genoeg. Ja, ja. Terwijl dat toch. Uh, ja, vond ik heel leuk. Nou, interessant. Dankjewel voor de diepte interview hiernaast. Nee, weet nee. nee? uh, echt... yes. je ja. uh, En moet ik op de radio pad nee. <laughs> kijken? Je moet helemaal niks. Nee, dat vind maar dat ik kan wel leuk. Ja. Ja. Ja. Maar als je serieuze shit googelt, serieuze shit? Ja. Dan heb je het zo gevonden. <laughs> Serieuze shit. Ja. Nou, zo heet wel. dat programma. Top. Nee, oh. die is er nog niet. Daar ben ik ben mee bezig. Dan oh, okay, oh. eerst Pattenpoel en dan, dan Serieus. Nee, nee, shit. gewoon serieuze shit. Google het. Probeer maar. Ja, hey, dankjewel. Succes. Ik weet het, Ja. ja. ja. Uh, maar ja, ik moet. Uh, ja, ik moet weer terug. is een Fortnite. Ik lekker door. Ja. Hou je goed. Ja. Ja. Uh, ja, tot zover uh, serieuze shit. We gaan aftitelen uh, en uh, wegwezen.